Goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen. Goedemorgen Kim. Goedemorgen. Goedemorgen Charlotte. Goeiemorgen. Ja, goedemorgen lieve luisteraar. Bo, klein quizje, nog tien dagen en. We zijn vandaag de veertiende, nog tien dagen en. Het is kerstavond. Tik-tak, tik-tak. Wat denk je? Maar ja, kerstavond, ik zou ook niet weten wat anders meteen. Kerstavond? Nee. De slimste mens precies. Ik vertel het je zo meteen. Goedemorgen, Natalia. Goeiemorgen, morgen, jouw dag begint. Goedemorgen, morgen, met Peter en Kim ga je de dag in. Met een laag op je gezin. Ricky Martin is hier. Zeg. <laughs> ah, kieken. Ja, ja. Die jarig op 24 december. Ja. Zo'n echt kerstkind. Dat is toch de dag van de onnozele kinderen, of is dat nu... Uh, <laughs> Oei, nee. dat is in februari ergens. Nee. De dag van de onnozele kinderen? Dat is zeker op 1 december. Nee, nee, oh, hart. <laughs> ja. oh, dat is toch de dag van de onnozele kinderen, dacht ik. 24 december, ja. 28, 28 december. Maar goed, ja, Ricky Martin was gisteren niet uh, bij Antwerp-Barcelona, maar dat was zo mooi. En die Tom Boudewel van Sportsa die werd zot... Oh, George kan nog doorgaan. George! Ja! Hahaha! Oh. <laughs> de ja. die, die defensie! Waar is de defensie van Barcelona? Weer een tiener die scoort. Ja, een tiener die scoort, zo wat man, dat is dat toch <laughs> allemaal? Goedemorgen. Goedemorgen, dat voor twee. Hij gaat meezingen hey, hey. met Coldplay. PRT Radio 2. Goedemorgen, morgen. Was when I gave you.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 Goed wel aanbieden van Coldplay, okay, even helemaal stil Vele Lotens uit de Goedemorgen, verle. Goedemorgen, Peter. Ja, wat is het probleem? Uh, daarnet hebt u gezegd dat het uh, noodzakelijk inderdaad, is de redelijk onschuldig 28-12. 28-12, ja. 28, 12. 28, 12. 28, ja. 28 ja. december. <laughs> Ja. Oké, okay, bij deze weer wijzig worden. Mijn excuses, Veerle. Ben jij daar jarig? Nee, uh, nee. Uh, gelukkig niet, nee. nee. Oh, gelukkig. Oh, wat duurzicht. Oh, Franklin Pink. 12 over 6 en het is echt nu al dramatisch, vertel eens Mona. Ja, inderdaad, want op de Antwerpse ring naar Nederland sta je nu al een half uur in de file tussen de Kennedy-tunnel en Borgerhout. Dat komt door een ongeval. Er zijn daar twee rijstroken dicht. Van Gent naar Hastel draait dus beter om via Brussel. Nog maar 12 over 6, Hallo. Hey. Vandaag 14 december, de dag dat je hoort op Radio 2 dat Barcelona onderuit is gegaan in Antwerpen met 3-2 op hem. Goed. Pak eens. Ah, ah, ah. Goed gedaan. Nee, toch wel, ja. Ik vind dat zo grappig. Eigenlijk gaan ze dan toch niet door, maar, nee, maar vergeet dan zo Gewoon goed. het feit dat je wint tegen Barcelona. Ja, ik snap Fantastisch het wel. Fantastisch gevoel geven, hè. Ja, dat is wel heel goed. Zalig. dag bij ons, maar in Spanje 30 graden. Ja, of meer. En meer. Echt? Ja, niet normaal. Echt niet normaal. Daar gaan we het straks nog even over hebben. Als je vrachtwagenchauffeur bent, is vandaag jouw dag. Dag van de vrachtwagenchauffeur. Wat doe je zonder die vrachtwagens? Dus daarom rijdt Margot van de regio van de ene naar de andere met Benny. De vrachtwagenchauffeur is al aan het vertrekken in de regio West-Vlaanderen. Goedemorgen, dag Margot. Hallo, goedemorgen. Wauw. Ik zie daar het... zo'n blauw licht. Wat is dat? Ja, ik zit in het uh, cabannetje van de vrachtwagen van Benny. We zijn vanochtend vroeg al vertrokken in uh, deerlijk Benny. Naar waar zijn we onderweg? Nu zijn we zijn uh, momenteel op weg naar uh, Tielt. Naar Tielt in West-Vlaanderen. En wat gaan we vervoeren? Uh, kartonnen kokers. Kart Vo Voor de textiel. Kartonnen eh, voor het textiel Komt dus helemaal goed De radio staat hier ook op Radio 2 Dus we hebben het hier lekker gezellig in de caban Het leuke is, zo meteen kan je maar gewoon heel de tijd Volgen live op VRT1 Of in de app van Radio 2 Zet hem even op, kun je zien wat er in de caban Van uh, caban, dat cabine? Ja, ik dacht Cabin. ook dat Cabine, sorry Kabin. Hey, maar ah, als jij caban, caban wil zeggen <laughs> Het is oké <okay>, <laughs> Caban kan je daar volgen allemaal Volgaar, goedemorgen.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 Het was blijkbaar al om kwart over vijf gebeurd. Dirk van Moortel, dankjewel voor de info. Terry, wat een keerle hè? Goedemorgen. Ja, Het is de laatste kans vandaag om mee te schrijven aan ons Goeiemorgen en mee te gaan naar de Winter Efteling volgende week. Het wordt oké okay weer, dacht ik tot nu toe dacht ik dat het uh, een beetje fris was, droog. maar droog. Hou zo. Volgende week is dat. Wil je meemaken? Ontzettend gezellig, want Walter de Donder, die komt ons sprookje alles voorlezen vanmorgen. Walter de Donder, ja, die komt gezellig ontbijten. Het wordt dus Walter de Donderdag. Kan jij het sprookje vandaag niet, uh, niet voorlezen? Nee, Walter de Donder. Oh, jij deed dat zo goed. Ik wou jou dat eigenlijk al eens zeggen. Heeft er iemand jou ooit eens gezegd dat jij ook sprookjesvoorlezer kan worden? <lacht> ik doe dat elke avond met mijn zoon. Die dan zegt van nee, ik kan nog een beetje nachtwacht kijken. Nee, maar ik meen het Echt, ik, ik was onder indruk ja, Oké, dank u wel Podcast of uh... op pensioen later uh, hè? Peter, Peter Grim ja. Peter... <laughs> Mooi, pak het mee <laughs>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 Een groot pak friet met mayonaise alstublieft. Gemaakt van twee keer gebakken beentjes, maar niet te vettig. Heel licht gezouten, zacht van binnen en knapper goudruim van buiten. Dank u. Persoonlijke smaak is snel een gewoonte. Citroën C3, de favoriet van de Belgen, heeft 97 mogelijke opties om aan je persoonlijke smaak te voldoen. Nu vanaf 199 euro per maand in private lease gedurende 60 maanden. Profiteer nu van deze aanbieding tot eind december. Citroën. Onder voorbehoud van aanvaarding van het dossier. Mamme een Ik weet wat ik wil voor onder de boom. Serieus? Een schuurmachine, een slijpmachine, een boormachine, een cirkelzaag, een kettingzaag en een dremeltje. Dat kan de kerstman niet dragen, een Bompie. Ik heb een kortingsbond van 20%. Oh, ik wil ook een schuurmachine, een slijpmachine, een boormachine, een cirkelzaag, een kettingzaag en een dremeltje. Ik ook. Download je bom of knippen uit de folder. Gamma geeft alle Gamma Plus kaarthouders 20% korting op elektrisch gereedschap. Geldig tot 19 december in de winkel en de webshop. Voorwaarden op gamma.be. Het zijn combi days bij Ino. Van 14 december tot en met 2 januari. Met promo ho ho's tot wel min 50% bij aankoop van twee of meer artikelen. Voorwaarden in de winkel en op Ino.be. Ino, voor Ino, you. Goedemorgen, morgen. 20 overzijs, voor alle duidelijkheid dus. 28 december is de dag van de onschuldige kinderen, niet 24 december. Het is bij deze recht gezet. Onze excuses. Maar vooral wereldnieuws. uit Heirenzeelen, let even op, daar zit een stuk marmer in de muur. Dat is een Romeins artefact uit Pompei. Dat is een artefact... Dat is een, ja, een stuk met, met belangrijke waarden, een historisch stuk, dat uit een gebouw komt. En dat staat nu al bijna 50 jaar in de traphal van Rafael de Temmerman, in zijn marmeren muur. Als je meekijkt in de app, kun je daar zijn zoon zien en een stukje dus dat meegeraakt is uit Pompeji. Het is ingemetseld. In, ze hebben het meegenomen na een busreis naar Italië. Nu gaat Rafael verhuizen. Mm -hmm. Hij is 85 en zijn zoon wilde wel eens weten hoeveel die stenen waard zijn die daar in de traphal gemetseld zijn. Je we zien ze nu trouwens in de app van Radio 2, dus uh, de steen en ook uh, Geert, de zoon. Ja, voilà. En mensen van het Gallo-Romeins Museum uit Tongeren zijn komen kijken om dat te schatten. En ja, het werd meteen duidelijk dat het echt authentieke stukken zijn. die uh -huh. op de UNESCO werelderfgoedlijst staan. Dus die hangen daar zomaar tussen het marmer ingang. En de volgende dag, dus nadat het museum op bezoek is gekomen. stond de gerechtelijke politie aan de deur met een huiszoekingsbevel. Dus het is vrij zeker dat die stenen daar uitgehakt zullen worden. en terug naar Pompeji zullen verhuizen. Want daar hangt al die tijd al een replica van van wat daar echt in herselen in de muur hangt. Je vraagt je toch af, als dat daar uithalen, stel je voor dat dat breekt. Krak. Maar ja. Wat ik, mij, ik stel mij daar nog veel vragen bij, hoor. Ik vraag mij ook af, dat is geen klein stukje. Nee. Dus je, hoe neem je dat mee? Ja, ja, Als we de getuigenis in de krant lezen, dan zou het blijkbaar dus via een busreis gebeurd zijn. Ah. En dan waarschijnlijk in een sporttas of zo. En ja, het is gekocht als souvenir van iemand die het aanbood op straat. Mam, mam, mam. Goedemorgen, morgen. Niks ja. aannemen van vreemde mensen, hè? Zoals toch met het koekje. Het zou met het sprookje kunnen te maken hebben. Oh. Dit is ook onwaarschijnlijk. We krijgen intussen ook al meldingen binnen daarover. Over exact één week begint de winter, maar in Spanje. Daar is het echt extreem. Hoe heet is het daar, Charlotte van Historische hitterecords. 29,9 graden zijn er gemeten in de zuidelijke kuststad Malaga. Voor de maand december is dat ongezien. Het oudste record is 13 jaar oud. Toen was dat in Granada, vlakbij Malaga. Toen is een temperatuur gemeten van 29,4 graden. En In verschillende Spaanse steden sneuvelen die records. Daar zijn heel veel strandgangers. Kim en Ja, sorry. Ik probeer het wat niet, ja, dat is een verder. Daar. <laughs> ja, en ook in de provincie Alicante zijn er temperaturen hoger dan 26 graden. Maar wel een nadeel, in het skigebied bij Madrid is nog geen sneeuw. Dus ah, ja. als je wil gaan skiën daar, dan moet je op meer uh, après-ski focussen of zo. je skiën in Madrid? Ja, er zijn wow. hoge toppen. Ja. Waanzin. Sneeuw. Maar goed, misschien ben je aan het luisteren in Spanje. Wil gerust even je temperatuur als je daar zit of als je iemand kent in de app van Radio 2. Het mag. Vind je van mijn uh, gitaar. Ja, mijn gitaar. Gitaar, gitaar, dat ben ik. Goedemorgen, morgen. Peter en Kim. Morgen. Heel veel goede kerstmuziek. Twee topwijven zie: Kelly Clarkson en Ariana Grande.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 Eigen huis, een plek onder de zon en altijd iemand in de buurt die van me houden kon. Toch wou ik dat ik net iets maken, iets simpel simpelweg gelukkig was. Ja, alles, alles kan een mens gelukkig maken.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 Iets vaker, simpel, je kan alles hebben, maar het geluk is toch het belangrijkste. Het goede doel en René Dat was meteen ook zijn doorbraak in Nederland van René. Het is half zeven, zometeen al een nieuws uit je buurt. Eerst Charlotte. Goedemorgen. Al maar meer mensen laten zich bij de apotheek vaccineren tegen corona of griep. Dat blijkt uit cijfers over de laatste vaccinatiecampagne. Eén op de drie coronavaccins is door apothekers gezet, bij vooral 65-plussers. En in de Champions League voetbal heeft landskampioen Antwerp gisteravond verrassend de laatste groepswedstrijd tegen FC Barcelona gewonnen met 3-2. Ja, ze waren content, hè. ja, ja. ja. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Antwerpen met Sander Mulder. Een heel goeiemorgen. Charlotte zei het al: Antwerp heeft gewonnen. Het was legendaris. Dat is het woord wat jarenlang nog bij Antwerp-fans zal klinken over de wedstrijd gisteren tegen FC Barcelona. Het werd 3-2 voor Antwerpen in de Champions League-wedstrijd. Het was allemaal voor de eer te doen, want Antwerp was al zeker van de uitschakeling. Maar dat kon de pret niet drukken. Arthur Vermeeren opende de score al na twee minuten, en opende ze ook het voetbal op de Bosseil. Dat brengt toch heel veel vreugde naar boven en uh, een trots gevoel. Als de Bosseil ontploft, ja, dan wordt iedereen gek en dan geeft dat echt wel een heel speciaal gevoel. Op zich echt heel veel kansen hebben we gehad en we wisten dat we gewoon op de counter gingen spelen en uh, dat die momenten gingen komen omdat ze heel veel risico nemen. Dat was ons, um, ons plan als team voor de wedstrijd en ik denk dat we dat goed hebben uitgevoerd. En de fans van de Great Old die waren euforisch na dat laatste fluitsignaal. Geweldig hè, ongelooflijk. Legendarisch, legendarisch. Ja. Nou, we zijn speciaal uit Rotterdam de. Ik heb ja, ja. nooit verwacht, ik dacht dat het 1-4-0 4 Heel vier. Heel vier. Ja, en als je dan kan en we zien uh, op de beelden: de 2-2 wordt precies discutabel. Maar in eerste de 3-2 dan, en dat is fenomenaal. Hè? Go, go, go. Ja, fantastisch. 4 op de Landweer, hartstikke ja. goed. Ik vind dat ze het verdiend hebben. Ik vind op uh, elke match hebben ze zich echt laten zien. En nu krijgen ze waar dat ze voor gewerkt hebben. Het was een match voor de eer. Tegen welke ploeg kunnen beter met de 1 eruit gaan? Dan tegen Barcelona. Ja. In Capelle is een auto gisteravond tegen een rijdende trein gereden. Dat gebeurde aan een overweg vlakbij het station. De slagbomen die waren al gesloten en de rode knipperlichten werkten toen een auto eerst de slagbomen ramde en daarna tegen de zijkant van de trein botste. De schade aan de auto is groot, maar er vielen gelukkig geen gewonden. Een hele avond lang reden er geen treinen meer tussen Antwerpen en Essen. Vanmorgen rijdt alles opnieuw zoals normaal. Boven elf Mechelse straten worden er momenteel groenslingers gehangen. Dat zijn kabels die van de ene kant van de straat naar de andere lopen, waar langs klimplanten naast elkaar, naar elkaar, liever toe kunnen groeien je kan ze gratis aanvragen en de stad wil zo de Mechelse straten aantrekkelijker maken en het klimaat en de biodiversiteit helpen zegt schepen Patrick Prinsen eigenlijk is een, een groenslinger een beetje een uitbreiding van een, een soort geveltuin zal ik zeggen maar dan waar dat je met, met overburen het eens bent dat die gevelbegroeiing eigenlijk ook over het straat groeit naar de andere gevel toe en dat creëert eigenlijk een een heel mooi groen karakter in een straat en ook heel veel mogelijkheden voor verkoeling van een stad en ook voor plaats voor allerlei dieren om daarin te wonen en eten te zoeken. Zes graden, droog maar bewolkt. Morgen wordt het iets zachter. En meer nieuws uit je buurt vind je in de app van VRT Nieuws. Het waren er al enorme problemen op de ring in Antwerpen. Hoe is daar nu mogelijk? Ja, nog niet veel beter. Hè? Op de Antwerpse ring naar Nederland sta je nog altijd meer dan een half uur in de file tussen de Kennedy-tunnel en Borgerhout. Dat komt door een ongeval. Twee rijstroken zijn daar versperd. Van Gent naar rijdt dus best om via Brussel. Dan gaat het tien minuten trager richting Gent, tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel. Richting Antwerpen een kwartier bij vanaf Massenhoven. Naar Brussel is dat ook een kwartier op de E314 bij Halen door een ongeval. Verder op de E40 vanaf Aalst al een half uur aanschuiven, want in Aflichem is de linkerrijstrook dicht door een ongeval. Ook op de binnenring rond Brussel is in Zelik één rijstrook versperd door een ongeval. En verder verlies je 10 minuten tussen Strombeek en Vilvoorde. En hou rekening met die reddingsstroken natuurlijk als je ergens in de file staat voor een ongeval. En dat op de dag van de vrachtwagenchauffeur allemaal goede moed zijn. <lacht>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 Feestige geluksdagen. Ik ben Roos van Akker en ik hou van de donkere dagen. Het zijn de beste radiodagen. Want hoe minder je ogen zien, hoe intenser voor de oren. Het lijkt wel nacht, maar het is pas zeven uur s'avonds. Geen besef van tijd. Dan klinkt tijdloze muziek op zijn best. Donkere dagen...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 Home. home alone met Kerst? Fix het met MediaMarkt. Doe je zelf een popcornmachine of nieuwe game cadeau? Vier nu bij MediaMarkt. Fix nu ook een Samsung 32 inch 4K smart monitor voor maar 288 euro. Goedemorgen morgen. Hey, hey. Zo klinkt het jaar bij ons.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 Het is kerstavond in Wonderful Christmas Time van Paul McCartney. En ja, kersttijd, dat is ook examentijd natuurlijk. Ja, ik, ik wil heel graag uh, iedereen een hart onder de riem steken, hè, die examen heeft. Maar vooral Sam, wie Sam, al wel Jean van Gampelaren uit Roeselaren, heeft gestuurd. Onze zoon Sam wordt vandaag 13 jaar, maar hij heeft ook uh, examen Frans. Dus uh, ja, we willen hem een hart onder de riem steken. Hè. Bon courage. Stammer jongen, als je, als je klaar bent, neem een voorbeeld aan Tom van Sportza. Die riet na de match gisteren in Antwerpen-Barcelona. Als het klaar is, dan pas. Goedemorgen, morgen. En als het wat kouder en natter wordt, dan zie je op al die menus en restaurants toch wild een hert-everzwijn dat maar wat is dat nu? Wild, moeten we het even over hebben. Maar we vroegen het ons al bij Radio 2 gisteren, want er was een reportage in Pano op VRT1. Daar ging het over jagers die dieren uitzetten. Die kweken ze dan en laten die dan los in het bos om daarna gewoon weer leuk neer te schieten als wild. Charlotte. Mag toch niet? Het mag inderdaad niet. Dieren uitzetten om er nadien op te gaan jagen is al 30 jaar verboden in Vlaanderen. Maar het gebeurt dus heel vaak, hebben ze ook bij Pano ontdekt. Uh, nu, wat is het probleem? Veel dezelfde dieren in een klein gebied houden, dat kan het ecologisch tussen planten en dieren ja, verstoren, omdat het niet natuurlijk is, want ze worden er bijgezet en ze zijn daar niet natuurlijk geboren. En ook genetische problemen, wanneer uitgezette dieren, die dus ergens in een stal of zo gekweekt zijn, of bij mensen, die kunnen dan nakomelingen krijgen, kruisen, en die overleven niet altijd in de natuur. Dus dat is genetica. En dan ook de ethische vraag, een grote groep dieren uitzetten, enkel en alleen om daar nadien op te gaan schieten... Ja. Dat wel, hè. En dat maakt ook lawaai, want die lopen dan lam rond. Gisteren, ja. Vorig jaar hadden we een fazant in de tuin. Gigantisch lawaai, dat beest liep verloren. Ik ja. kon die gewoon optillen en ik heb die dan in de maïs gezet. Ja. Maar die kwam dan okay. terug en zo. Ja, het is echt, het is echt niet oké. Okay. Nu, vooral, we vroegen ons af, wat is wild? En hoe wild is dat vlees op je bord tijdens de feesten? We hebben het uitgezocht en Christophe Rutzaert goedemorgen Christophe. Goedemorgen Peter, goedemorgen beste luisteraars. Zeg, jij bent zelf een jager van de Hubertsvereniging Vlaanderen. Je hebt gekeken naar die pano, Je zat er ook even in trouwens. Wat vind je van dat soort jagers die dat doen? Nou, zoals je zelf ook aangeeft, uh, ja, betuigt het heel weinig van jachtethiek uh, en hoort het ook niet met de hedendaagse manier van jagen. En dat is ook iets waar wij bij Hubertus Vereniging Vlaanderen ons al ja, meermaals hebben tegen verzet. Mm. Heel sterk veroordeeld en dat blijven wij ook sterk veroordelen. En wij blijven ook ten alle tijde onze leden sensibiliseren eh, om te stoppen met die illegale praktijken. Ja, we vroegen ons vooral af, wanneer is vlees ook echt wild, Christophe? Wel, dat is eigenlijk de wens van de consument. Je hebt consumenten die genoegen nemen met de diersoort die op het bord belandt uh -huh. en zich geen vragen gaat stellen bij de oogsprong hoe het dier geleefd heeft. Uh, nu, wij vinden dat als jagers wel een beetje eigenaardig, omdat we wel graag wild eten, dat ook effectief echt wild is uh -huh. en dus in de vrije wildbaan heeft geleefd. Okay. We leven op vandaag in vrije markteconomie, waarbij de marktvraag naar wild groter is dan het aanbod, waardoor dat er ook een noodzaak is aan gekweekt wild. Um, en zeker ook naar de eindejaarsperiode toe, zoals je zelf daarnet ook aangaf mm -hmm. um, en daarom is er in Vlaanderen niet voldoende echte wild aanwezig waardoor gekweekt wild noodzakelijk is om te voldoen aan deze vraag. Maar hoe weet je dan ja. dat het vlees in de winkel ook echt in de natuur heeft geleefd, Christophe? Ja, het is niet altijd gemakkelijk voor de consument om te achterhalen eh, of het over een vrij wild gaat, dat in de vrije wildbaan heeft geleefd, of dat het over een gekweekt wild gaat. De consument kan op de etiketering altijd zien van waar het wild komt. Dus of het uit het buitenland komt of van binnenlandse oorsprong is, dat kan je zien op de verpakking. En als dat wild uit Vlaamse oorsprong komt dan kan je per definitie ervan uitgaan dat dat echt wild is. Ja. Okay. En... Christophe, en het vlees dat nu in onze winkels ligt, van waar komt dat dan? Komt dat allemaal nee. uit België? Nee. Nee, dat komt niet allemaal uit België. Dat is door die grote vraag en het beperkte aanbod moet er op zoek gegaan worden naar gekweekt wilt. En dat komt uit, in vele gevallen uit het buitenland. Maar ook daar kan je de oorsprong altijd zien op de verpakking. Okay, Als ja. we kijken naar hazen, die komen courant uit Argentinië waar die daar gekweekt worden. Uh -huh. Zie een haas in onze winkelrekken liggen die uit België komt, dan mag je daar ook van uitgaan dat het om echt wild gaat. Ja. Patrijzen, fazanten en dergelijke meer. Eh, op de Vlaamse markt, daar zijn veelal fazanten en, en, en patrijzen die ingevoerd worden uit het Verenigd koninkrijk die daar in de vrije wildbaan gebruikt zijn voor de jacht en geoogst worden om te verkopen op het Europese vasteland. Okay. En dat geldt trouwens ook voor de, de, de rode patrijs, de grijze patrijs en de wilde eend. Ja, we zijn weer een beetje mee. Ik zeg, ja, Christophe van de Hubertusvereniging, hier bij ons op GoeiemorgenMorgen, nog één ding over dat wild. Smaakt dat nu echt beter? Wel, een echt wild heeft natuurlijk een iets meer doorgedrongen wildsmaak. Hè. Dat de smaak is net iets sterker het is ook veel ethischer uh, om echt wild te eten um, in de betere restaurants of zelfs in de sterrenzaak dat, daar hamert de chef-kok op dat het echt wild uit Vlaanderen moet zijn mm. en de betere restaurants en sterrenzaken die gaan ook meer en meer op zoek naar de oorsprong van het wild en serveren veel liever echt wild omwille van de ecologische voetafdruk en uiteraard ook die wildsmaak ja. maar het het allergrootste verschil tussen een jager die zijn wild zelf gaat oogsten uit het veld of een consument die het stuk vlees koopt in de supermarkt, dat is dat wij als jager het doden en het verwerken van vlees zelf voor onze rekening nemen, ja. terwijl het vlees dat je in de supermarkt vindt, gedood en verwerkt wordt door een externe partij. Dankjewel om even uit te leggen. Christophe, lees alles op vrtnieuws.be, klik even lekker wild door op de neus van het hert. Bedankt Christophe van de Hubertusvereniging. Radio 2 Goeiemorgen, morgen Ho, ho, ho Jouw goeiemorgen Veld voor 2 Peter Peter En Kim VNT Radio 2 hebben met Wil, die zeggen van, dat is toch compleet nat dan om Wil te eten. Nu, als je dan eet, toch maar opletten. Ja, ik, ik las vorige week dat dus Goede Likjes onder een scanner moest en ja. dat ze toevallig een, dus zo een kogel in haar Maag had zitten en dat die mensen vroegen zeggen: er zit een kogel in je maag. En blijkbaar had Geen ze een hele kogel gegeten. Ja, oké, het stukje wint Maar ik wist dat niet, dat dat, ja. dat toch vaak daar nog in zit. Ik heb dat nog nooit voor gehad, dat ik daarop beten. Ik denk dat ze het gewoon soms met opzetten laten inzitten om te tonen: van ken je, hoe wild dat dat hier is al? <lacht> denk ik. Ik heb toch liever op het gemakje. Doe er maar even heel luid vandaag als je vrachtwagenchauffeur bent, want het is vandaag jouw dag. Achtervolgt het is dag van de vrachtwagenchauffeur. Maar wat doe je zonder vrachtwagens? Daarom rijdt ze vandaag mee van de ene regio naar de andere met Benny, vrachtwagenchauffeur uit Harelbeken. En je hoort en je ziet haar vanmorgen heel de ochtend. Nou, ja, Margot, we zijn er even kwijt blijkbaar. Maar dat is niet erg natuurlijk. Ze zijn wel ergens aangekomen en ik zie die kartonnen kokers. Ze zijn er veel? Ja, ik zie Daar ze wel inderdaad staan we die op de rivier. allemaal mee moeten we uitladen? Bon, Margot van de regio. Even kijken. Hallo, Margot. Nee, dat ben je niet, natuurlijk. Even kijken of we ze kunnen erbij pakken. momentje. Nah, nee, nee. Margot. Ja, no, geen probleem. We gaan zo meteen even kijken of we Margot nog kunnen binnenpakken. Want er was nog iets anders, natuurlijk. Gisteren zat Margot... We zaten met een klacht. Het gaat over jou, trouwens, Charlotte. Ja. Hm. Gisteren zaten we in sea Life met Margot. Die heeft haar een zeehondje laten uitzetten. Milou. Milou, klopt. Milou, ja. En... Uh, toen imiteerde jij een zeehond, Charlotte. Misschien moet je dat nog even kort doen. Blijkbaar hebben we een klacht binnengekregen. Dat was geen zeehond. Dat was een zeeleeuw. Oké, okay, maar hoe klinkt een zeehond dan? Dat ik weet wil het dus ik dus niet. Ik wil het gerust ook aanleren. Dan Dan kan ik mijn repertoire groter maken. Als er een slimme luisteraar weet hoe een zeehond klinkt, deel dat even. Je mag het gerust even doen. En onze fout even rechtzetten. En nu, maar zo fijn. Even terug naar de jaren 80. Je kent alles, de sponsorbroekskes. Er was nog geen VTM, maar er waren wel de fixkes. Maak ik binnen, maak ik binnen om een liedje te beginnen. Over de dingen die ik mij allemaal herinner. O te nou een taart van rekenen en vlaat. Een leven zonder zorg, een ambitie of spuit. Heel de dagen gaan shotten. Voor een donkere taal. Al je m'n warafotten, in school, daar kwam niks van in huis. D'r je durven was doen, maskers plagen, liefde vragen. En al wat gezichten waren zelf. met broek in de helft. Het was zo simpel allemaal, zo simpel allemaal, zo simpel als ik vraag het dan. Ik vraag het dan. Merlina met de parafix En voor dus was er niks We mochten niks, modellen alles. in alles Urbanus was een held Ons party nooit nog haar en we tellen al ons geld Voor de karamis Showen in de box op ons Oud In plots van ons, komen door waren geen cd's Geen mp3's Alleen maar wat kassetjes En buurman, wat doen we nu Voor ons allen is de Het was zo simpel allemaal Zo simpel allemaal zo simpel als ik vraag het dan. Ik vraag het dan. Ja. Daar de kouplet, potke potke potke fit. We geer al onder het was mijn eerste brevet. Zongfestival, eeuw, later naar bed. reflex, fluff, flex, super stenisch raket. Ja, jongens, we zagen het groot. We weren allemaal profvoetballer of piloot. En hat was nog geen nationale sport. Alleen misschien die koud letter op ons bord. Weer bots, bolsen broesjes, skerpen Die knijlappen, waar sommige broesjes speelde naaien. Bij zak zo je maak een baai. Ik stop ermee, wat is mijn schat? Ik stop ermee, oké. Okay. tijd <laughs> deze kerst. Shop bij Veritas de beste kerstcadeaus al vanaf 5 euro. Nu drie plus gratis op alles. Kijk op veritas.de.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 Ho, ho, ho! Tot 28 december bij Brico, Brico City en Brico Planet... krijg je de 18 volt klopboormachine van Black Dekker... met twee batterijen plus accessoires in een koffer... voor maar 99,99 ,99 euro. Je ontvangt bovendien nog eens 20 euro cashback korting. Voorwaarde in de winkel en op Brico.be. Bij Tom Co. is de kerstmagie begonnen met diegene van wie we houden. Dus om je harige vrienden een plezier te doen, hebben we een feest van snacks voor je. Tot 23 december krijg je 3 plus 1 gratis op meer dan 200 snacks voor honden, katten en knaagdieren. Fijne feestdagen met Tom Co. Zie voorwaarden en winkels die deze zondag open zijn op tomco.be. Een autoverzekering die terugbetaalt als je minder rijdt. I love it. En ik ben niet de enige.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 Tickets, Experience.be Om 5 over één bij Veritas. Oh, wel een mutsje voor onze Jean. Nice. 11 over één. Oh, een handtasje voor Babs. 20 over één. Oh, en een cadeaubox voor oma. Half 2. En oorbellen voor mezelf. We win tijd deze kerst. Shop bij Veritas de beste kerstcadeaus al vanaf 5 euro. Nu 3 plus 1 gratis op alles. Kijk op veritas.be is het kabouter of de burgemeester van Samson of van Walter de Donder die komt en helpt mee met iets? Elke dag, telephone 2. Radio Waardoor jij naar de winterhefteling kan. Het is 7 uur intussen, VRT Nieuws, Charlotte Kroll. Goedemorgen. Je laten vaccineren bij de apotheek is al maar populairder. En Antwerpen heeft verrassend gewonnen van FC Barcelona in de laatste groepswedstrijd van de Champions League. Al maar meer mensen laten zich bij de apotheek vaccineren tegen corona of griep. Dat blijkt uit de cijfers over de laatste vaccinatiecampagne. Een op de drie coronavaccins is dan ook door apothekers gezet. Bij vooral 65-plussers, maar het zijn er minder dan bij vorige campagnes. Het is belangrijk dat je niet alleen bij huisartsen, maar ook bij apothekers terecht kan, zegt vaccinoloog Pierre van Damme. Vanuit volksgezondheid is dat inderdaad een troef. We zien dat ook in het buitenland. dat Het aandeel van de apothekers is vooral een, ik zou zeggen, een toegevoegde percentage ten opzichte van wat normaal de eerste lijn, de huisarts, aanbiedt. En Daardoor bereik je meer mensen ga je ook inspelen op laagdrempeligheid en ga je op die manier meer mensen kunnen bereiken. Meer en meer Belgen plannen wat er met hun vermogen gebeurt na hun overlijden. Dat blijkt uit cijfers van de notarisfederatie. Zo zijn er meer mensen die een zorgvolmacht opstellen, waarmee ze iemand anders de toestemming geven om hun bezittingen te beheren, wanneer ze dat zelf niet meer kunnen. Het klassieke testament blijft ook populair maar er zijn meer erfovereenkomsten zegt notaris Joni Soudaar. Ouders hebben meestal de intentie om hun kinderen wel degelijk gelijk te berechtigen. Dus het gebeurt vaak dat een van de kinderen geld gekregen heeft maar de andere heeft hetzelfde gekregen de natura. Juridisch gezien is dat niet hetzelfde, dus vandaar dat er nu een erfovereenkomst kan overgemaakt worden, zodanig dat de broer en de zus gaan aftekenen om te zeggen wij hebben dat wel niet hetzelfde materieel gekregen, maar wij zijn wel evenwichtig behandeld. In Capelle in de provincie Antwerpen is een auto gisteravond tegen een rijdende trein gereden. Dat gebeurde aan een overweg vlakbij het station. De slagbomen waren al gesloten en de lichten stonden op rood toen een auto eerst de slagbomen ramde en daarna tegen de zijkant van de trein botste. De schade aan de auto is groot, maar er vielen geen gewonden. Door het ongeval reden er geen treinen meer tussen Antwerpen en Essen. Nu verloopt intussen alles weer normaal. Vogelbescherming Vlaanderen is niet verwonderd over het feit dat er nog altijd massaal gekweekt wild... Uitgezet wordt om er daarna op te gaan jagen. Dat was te zien in de PANO-uitzending van gisteravond. De praktijk is nochtans al 30 jaar verboden. Vogelbescherming Vlaanderen wil dan ook een strengere wet, zegt Vre van Rompuy. Vandaag de dag is het gemakkelijk als particulier om nog fazant, patrijs of wilde eend aan te kopen. via bijvoorbeeld pluimveehouders. En dan zie je dat de stap tussen het houden van de soorten klein is om ze nadien uit te zetten. Maar daardoor pleiten wij eigenlijk op een verbod op het houden van die soorten. voor het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft een afzettingsonderzoek naar president Biden goedgekeurd. Hij zou in zijn tijd als vicepresident tussen 2009 en 2017 geprofiteerd hebben van zakentransacties van zijn zoon Hunter. Dat zeggen de Republikeinen. Ze spreken van omkoping en corruptie, maar daarvoor zijn nooit bewijzen gevonden. President Biden zelf spreekt van een onterecht politieke stunt, maar het kan wel in zijn nadeel spelen. In zijn campagne voor de presidentsverkiezingen van volgend jaar in de Champions League voetbal heeft landskampioen Antwerp gisteravond verrassend de laatste groepswedstrijd tegen FC Barcelona gewonnen met 3-2, Antwerp was wel al uitgeschakeld, maar toch is trainer Mark van Bommel tevreden over zijn ploeg ik denk dat deze avond wel heel speciaal was op de manier hoe we gespeeld hebben, Organisatorisch is gewoon heel erg goed als je druk naar voren kan zetten, blijven voetballen ook onder de druk uit voetballen. Niet alleen maar die bal blind naar voren schieten. Ja, er waren een paar spelers die buitengewoon waren. En alle anderen waren gewoon heel erg goed waardoor je in staat bent om van Barcelona op deze manier te winnen. Gisteravond won in dezelfde groep Porto met 5-3 van Schachter Donetsk. Barcelona is groepswinnaar. En nog in de Champions League heeft Paris Saint-Germain zich maar net kunnen plaatsen voor de volgende ronde. Het had genoeg aan 1-1 in Dortmund. Terwijl het ook kon profiteren van de 1-2-overwinning van Milan bij Newcastle. En in de Champions League volleybal tenslotte heeft Roeselaren met 2-3 verloren van de Poolse titelverdediger Ketjergin Roeselare is derde in zijn groep. En dit is het Nieuws uit jouw buurt. Rond deze tijd wordt de Antwerpse ringrichting Nederland volledig afgesloten voor takelwerken van een gekantelde vrachtwagen. Er zijn twee reisstroken versperd. En de Antwerp -fans gingen uit hun dak gisteren na de legendarische overwinning op het grote Barcelona. Hoe ze dat vierden, hoor je hier over een klein half uurtje. Een bewolkte dag, uh, hier en daar een opklaring in 6 graden, morgen iets zachter. En meer nieuws uit je buurt, lees je in de app van 14 Nieuws dikke, dikke problemen rond Antwerpen. Nu zet hem maar een beetje luider. Vertel eens Mona. Op de Antwerpse ring naar Nederland sta je nu al één uur in de file tussen Sint-Anna Linkeroever en Borgerhout. Dat komt door een ongeval. Twee rijstroken zijn daar versperd. Verder gaat het tien minuten traag richting Gent, tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Daardoor ook files naar Antwerpen tot twintig minuten vanaf Massenhoven, vanaf Wilrijk en al een half uur vanaf Haastonk. Naar Brussel dan ook lange files tot één uur op de E40 tussen Aalst en Aflichem. Daar is de linkerrij strook dicht door een ongeval. Ook op de E314 bijna één uur bij tussen Lummen Centrum en Halen. Ook door een ongeval. Op de binnenring rond Brussel is in Zellik één rijstrook strook versperd door een ongeval. Verder verlies je 10 minuten tussen Strombeek en Vilvoorde. En in Brussel is de Rijers Centrum Tunnel afgesloten, komende van de E40 voor de Europese top. Ja, zo'n ochtend, zei. Dan kan je wel wat goede muziek gebruiken. Goeiemorgen, morgen. troubles and doubts, giving me everything inside. de Tekst op, maar wat een song zegt Simple Minds goed voor een donderdag. uit. Don't you forget about me. 10 over 7. Goedemorgen, goedemorgen. Morgen, je donderdag begint ja. De dag dat je hoort op radio, weet dat Antwerp gestund heeft in de Champions League. Alleen ze liggen eruit, wel Barcelona afgedroogd en Tom van Sportza was zo blij Die Barcelona. Ja. Weer Echt? een tiener die scoort. Ik kan niet ik de gewoon. Oh, maar, hè? Ah, een tiener? Ja, ik kan ook niet goed volgen. Is die, is die zo jong? Ja, die zal 17 zijn of zo waarschijnlijk. Maar, maar bon, goed gedaan van de tiener. Hoi, hoi. Bob, de dag vandaag. En de laatste kans om mee te schrijven. En ons goede sprookje. Kan je mee naar de winter Efteling? Ga je helemaal gelukkig worden. <lacht> Wel meeschrijven, dat is voor straks natuurlijk. Zeg, een vraag, lieve luisteraar en jullie ook. Welke podcasts... Luisteren jullie wel eens? Oh, ik, ik luister dat tegenwoordig heel graag. ochtends in de auto op weg naar hier. Uh, de kroongetuigen vind ik heel leuk. Uh, Zo'n beetje, ja... Een beetje ramptoerisme is dat ook wel. Ja, heel veel crimi zo, ja. Ja, maar ik vind dat wel tof. En om ook een keer te kijken hoe dat die interviewtechnieken en zo... Hoe dat de politie dat allemaal doet, vind ik interessant. Het ja. staat bij de wijn, zo wat luchtiger. ja. En ik moet bekennen dat ik Peter van der Verre en een zandloper toch ook al gewend beluisterd heb. Subtiel brugje, Zeker. ja. En wel, de vraag is, hoe zit zo'n podcast nu in elkaar? Sommige mensen kennen het nog niet. Het is een beetje een stuk radio dat je kan beluisteren wanneer je wil. Bij de VRT hebben we er zeer veel. Dus ook de zandloper, waar ik bekende gasten spreek, die vertellen over een belangrijk moment in hun leven. En deze week heb ik er een gemaakt met Steven van Herwegen, die een ingrijpende keuze gemaakt heeft. Op zijn dertien ging hij naar Brussel als tiener, naar de kunst. ...majora, dik tegen de goesting van zijn moeder... ...maar het heeft zijn leven veranderd... ...en ik vroeg hem dan, want die heeft zelf kinderen... ...stel nu dat je kinderen net hetzelfde zouden vragen... ...en daar gaf hij een heel bijzonder antwoord op... ...luister even mee... Dat is een moeilijke vraag, omdat uh, als ik zie dat dat is waarvoor die leven, of dat die daar super door gefascineerd zijn, zou ik zeggen, oké, okay, let's do it. De wereld is wel een beetje veranderd. Ik merk dat er gewoon veel meer druk en prestatiegericht naar het leven gekeken wordt dan in de jaren negentig. Maar is dat niet exact hetzelfde wat je moeder dacht toen jij een half jaar... En aan rokken ging om te zeggen van ik wil naar Brussel. Merk, ja, het ouderschap maakt u kwetsbaar. Ja, als het over zijn eigen kinderen ging, werd hij plots echt een bezorgde ouder. Zo ja. mooi om te zien. Dat is wel vaak, hè. Ja. En heb je ook iets uh, gevraagd over die gigantische snor die daar ineens uh, onder zijn neus hangt? Absoluut. In het begin hoor je wat de reden is. Heel bijzonder. Okay. Beluister hem maar... op radio2.be of VRT Max. Ik kan zo'n opname ook eens live meemaken op het live podcast-event van VRT Max. Zaterdag 9 maart in Mechelen. Ik spreek er met Tom Waas. En hij heeft wel wat momenten in zijn jonge leven. Wil je erbij zijn, haal je kaarten nu. VRT Max, daar moet je zijn. En oh...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 Been sexy in me. Mm -hmm. and yeah. Slavia blijkt ook een podcast te zijn over een schip uit de 17e eeuw. Zelfs daar maken ze podcasts over. En onze Evi Grijart die maakt er eentje live op 9 maart daar in Mechelen met Herman Brusselmans over verlegenheid. Vind je mooi? Hmm. Haal je kaart, VRT Max. Als je niet weet waarover het gaat, ga daar zeker even kijken. Ze hebben oh. zeker jou niet gevraagd om deel te nemen over verlegenheid? Ja, maar ik ben ook heel verlegen. Maar Peter, jij bent toch niet verlegen? Ja. Charlotte, maar jij... ik, kan, ik kan mij er iets bij voorstellen, zo. maar ja. misschien... Maar dit is handig, groep, omdat je de mensen niet ziet. Maar tuur, je ben een heel verlegen iemand. Wanneer dan? Maar het gaat niet over mij. Nee. Het gaat over Radio 2. Ah, voilà. Het probleem voor even... Kijk, zo verlegen is hij. Hij gaat er weer van weg. Lieve luisteraar, heb je al kerstcadeautjes? Want hier ligt een extreme goeie. Stel je nu voor dat je een morgenmorgenmok wint. Dan kan je die als kerstcadeau geven of gewoon lekker voor jezelf houden... Durf je? Hier is je kans. Pak de app van Radio 2. Je hoeft niet verlegen te zijn. Tik punto, punto in. We wachten wel even. zo. en nu versturen. En veel succes zometeen. Liefste tante. Hé, hey, allerliefste oma. Yo, collega's. Laat de Radio 2 wenskaartenteller ontploffen. Denk aan elkaar, kruip massaal in je pen en bedek heel Vlaanderen met al je wensen. Ga naar radio2.be, volg de teller en laat ons voor eind december weten hoeveel wenskaarten jij verstuurt. Je maakt kans op een prachtige, luxueuze pen. Write your wishes met Pilot Pen. Steun met Delijze de voedselbanken. En maak van de feesten een echt feest voor iedereen. Doner in je winkel of via de Maaidelijze app. Zo schenken we samen borden vol hoop. Jongens, wat willen jullie doen deze vakantie? Ja? Nee, museum. Muse nee, dierentuin. Ja, museum. Dierentuil. Jongens. Museum. Tafel van dieren. Dat kan, dat kan allebei. Museum. Waar je ook naartoe wil, de leukste uitstapjes vind je op ribedebier.be. Laat je inspireren en win meteen je tickets. op uit met ribedebier.be. Ga je mee? Jouw perfecte eindejaar start bij het Nieuwsblad. Zo haal je genoeg gesprekstof uit onze krant voor 2,99 euro per week. En ontvang je gratis 6 exclusieve wijnen. Geselecteerd door onze wijnkenner Alain Bluikens. Een cadeau ter waarde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 Goedemorgen, Peter en Kim, Charlotte. Goedemorgen. Goedemorgen, mag jij al Filipje zeggen? Amai. Filip van der Hagen ja. uit sint martenslaten bij deze wel. Zeg, Filip, vooral jongen, jij bent de meester geweest in de basisschool. Was jij ook een meester die af en toe met een regel op de handen tikte, Filip, eerlijk? Nee, nee, dat heb ik nooit gedaan. Gelukkig. Maar ik, ik weet wel dat de drillen, drilloefeningen voor rekenen. Dat dat nu weer in Google komt... Ik zag het. Dat, dat, dat, had ik in de tijd al, dat deed ik in de tijd al. En wel, ja, dan gooien ze met een bal naar de leerling en dan moet hij een rekensom ja. oplossen. Fantastisch systeem. Filip, ik gooi de bal naar jou, want zo start de klok van Punto Punto. Vragen met de eerste letter, daar moet je het antwoord op geven. Vul gewoon aan met drie juiste antwoorden. Win je je kerstcadeau? Een exclusieve morgen ook. Speel snel en pas als je het niet weet. We beginnen met de X. Veel succes. Welke X is de kledingmaat die je moet nemen wanneer je niet meer in een large geraakt. Een XL. Welke Y is een synoniem voor de letter Y? Uh, y, uh, y. Welke Z is veel vettiger dan een crème omdat er minder water in zit. Dat. Welke A? Oké, okay, ik ga nou even doen. Welke A is een toets op een klavier maar ook een zangstem? Een A. En van overlopende X-de kledingmaten is natuurlijk XL. De Y klopte ook, was een synoniem van Y. En de Z is vettiger dan een crème, omdat er minder water in zit, was zalf. Maar de A was juist, de Alt klopte. Goed gespeeld, jongen. Ziezo, kerstcadeau is binnen. Geniet ervan, Filip. En als je zelf ook een wil winnen, punto punto in onze app nu. Punto, punto, punto, punto. Speel morgen zelf mee en win jouw goeiemorgen morgen Winnen is belangrijker dan deelnemen. Rockin' around the Christmas tree at the Christmas party house. Mistletoe home where you can see every couple try as a star. Rockin' around. Christmas tree, let the Christmas spirit bring. Rocking around the Christmas tree. Het is 24 over 7. Ze hebben ons gezegd dat je blijkbaar vallende sterren zou kunnen zien. Goedemorgen, dag weer, man Bram. Goedemorgen, dag Peter. Dat wordt een lastige man voor die de vallende sterren te zien. Ja, ja, wel vandaag hangen er inderdaad vooral veel wolken, hè, dus dat wordt inderdaad moeilijk. Nu, ik heb wel ander goed nieuws, want uh, vanaf vanavond gaat het langer licht beginnen blijven. Oh. Dus, ja, dus gisteravond ging de zon op haar vroegste onder. Vanaf vandaag komt daar ja, niet zo heel veel bij, een seconde of twee later gaat de zon ondergaan. Dus de avonden die gaan heel langzaamaan langer worden. Helaas worden de ochtenden ook nog altijd ja, minder lang, dus de kortste dag die moet nog altijd komen. Hè. Dat is... Uh, Rond 1 of 22 december. Maar het geeft een beetje toch wel moed. Zeker als je zo'n grijze dag krijgt zoals vandaag. Vooral veel wolken hè, met af en toe wat mottenregen. Um, ook lange droge periodes. Dus dat is ook mooi meegenomen. Vrij fris wel. 5 tot 8 graden vandaag in Vlaanderen en Brussel. En een zwak tot matige wind uit het westen. Nu vanavond en vannacht ja, blijven we nog altijd met die wolken zitten. Er kan ook nog wat regen uitvallen. Bij minima rond een graad of 5. Maar dan morgen wordt een, een betere dag. Het wordt een droge dag met uh, eerst nog wel veel wolken, maar in de loop van de dag krijgen we mooie opklaringen. Het wordt ook wat zachter. We gaan naar 9 graden en opnieuw een uh, zwak tot matige bries uit het westen. Uh, ook zaterdag zou grotendeels droog verlopen, maar wel vaak bewolkt bij een graad of 8. Zondag dan eerst veel wolken, maar later komt de zon erdoor bij 7 graden. Ja, en ook volgende week, met de warmste week, dus blijven we in dat heel zachte weer zitten. Maar we gaan af en toe regen moeten bijnemen. Oh, dat is jammer natuurlijk. Ach ja, ik onthoud dat het straks twee seconden langer licht is. Ja, yes, dat onthoud ik ook. Uh, er is nog goed nieuws binnengekomen over die 17-jarige jongen die het doelpunt gemaakt heeft voor uh, Antwerp. Die, die heette George en die is 17 jaar vandaar dat hij zei dat het een tiener was. Dus vandaar. Ook allemaal goed nieuws. Dankjewel, Bram. Heel fijne ochtend nog. Het is vier voor half acht. Lady Gaga.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 'Cause I'm mom. carry. Poker face, p p p, poker face, p p p, poker face, p p p, face, p p p, poker face, p p p, face. Elk jaar kruipt ze een beetje hoger in de Radio 2 top 2000, maar waar ze staat hoor je tussen kerst en Nieuw hier bij ons het is half acht, zometeen alles uit je buurt, eerst Charlotte. Goedemorgen al maar meer mensen laten zich bij de apotheek vaccineren tegen corona of griep, dat blijkt uit de cijfers over de laatste vaccinatiecampagne Eén op de drie coronavaccins is door apothekers gezet, bij vooral 65-plussers en meer Belgen plannen wat er met hun vermogen gebeurt na hun overlijden dat zegt de notarisfederatie, onder meer Zorgvolmachten zijn populair. waarbij je iemand anders de toestemming geeft. om je bezittingen te beheren. wanneer je dat zelf niet meer kan. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Antwerpen met Sande Mulder. Een heel goeiemorgen. Op de Antwerpse Ring is vanmorgen een vrachtwagen gekanteld. na een lichte botsing met een andere truck. Daardoor staan er al heel de ochtend lange files vanuit het waasland. De truck zal straks getakeld worden. en daarom moet de ring richting Nederland. een tijd lang volledig afgesloten worden. Zegt Peter Bruinings van het Vlaams Verkeerscentrum. Sinds vijf uur ligt er een gekantelde vrachtwagen op de weg. En die ligt onder een brug. En de hulpdiensten op het terrein hebben ons laten weten dat ze om die vrachtwagen daar weg te krijgen. En om die te kunnen rechtzetten. Dat de voertuig van onder die brug moeten wegtrekken. En daarvoor zou een volledige afsluiting van de ring nodig zijn. Kortstondig. We wachten nu op het moment dat die afsluiting ook effectief zal gebeuren. De Liefkenshoektunnel richting Nederland is tijdelijk tolveren. In het Willebroekse gehucht Klein Willebroek zijn afgelopen nacht een viertal straten onder water gelopen. Het water staat tot net onder de drempels van de huizen en er zijn ook kelders ondergelopen. De brandweer en de civiele bescherming verdelen op dit moment zandzakken en het water wordt weggepompt. Klein Willebroek ligt naast de rivier De Ruppel en daar ligt allicht de oorzaak van de wateroverlast, zegt Jan Annee van de brandweerzone Rivierenland. Er is een vermoeden dat eigenlijk het water van Kleinwillebroek dat wordt afgezet bij laagwater naar de Ruppel dat dat bij hoogwater dat er daar iets misgelopen is waardoor dat eigenlijk het water van de Ruppel terug in de dorpskerm is gestroomd van Kleinwielenbroek, wat bij normale omstandigheden niet zou mogen gebeuren. Maar vermoedelijk moeten we in die richting gaan kijken dat daar ergens technisch iets fout is gelopen met de installaties, maar daar is nog geen 100% zekerheid over. Voetbalclub Antwerp heeft gewonnen van Barcelona in de Champions League met 3-2. Het was de laatste match in het kampioenenbal en Antwerp had nog niet gewonnen. Pas in de 92ste minuut scoorde Antwerpen het winnende doelpunt en de fans die waren euforisch naar het laatste fluitsignaal. Geweldig hè? ongelooflijk. Legendarisch. Legendarisch. Nee. Nou, we zijn speciaal uit Rotterdam ben ik gekomen. Ja, ja. Voor nooit verwacht, ik dacht dat het 1-4, 0 4. Heel vier. heel vier. Ja, maar als je dan door kunt en we zien uh, op de beelden, de 2-2 wordt precies discutabel, maar in de, de 3-2 dan, dan is fenomenaal Go, go, go. Ja, fantastisch. Het 4 op de Antwerp, hartstikke goed. Ik vind dat ze het verdiend hebben. Ik vind op uh, elke match hebben ze zich echt laten zien. En nu krijgen ze waar dat ze voor gewerkt hebben. Het was een match voor de eer. Tegen welke ploeg kunnen beter met de 1 eruit gaan? Dan tegen Barcelona? Ja, voilà. En in het basket hebben de Kangaroos Mechelen de Antwerp Giants uit de beker gekegeld. De Mechelaars wonnen na de heen ook de terugmatch. De Giants waren nogthans titelverdediger. In de volgende ronde speelt kangroes Mechelen tegen Spirou Charleroi. Zes graden, droog maar bewolkt. Morgen iets zachter. En meer nieuws uit je buurt vind je in de app van VRT Nieuws. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, de vrachtwagenchauffeurs kunnen maar wel bijvaren. Kunnen ze een beetje doorrijden op hun feestdag? niet echt. Hè? No. Dus op de Antwerpse ring naar Nederland, daar verlies je nu één uur in de file tussen Sint-Anna linkrover en Borgerhout. Dat komt door een ongeval. Twee rijstroken zijn daar dicht. Verder gaat het al een kwartier trager richting Gent tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. De drukte op de ring zorgt voor lange files richting Antwerpen. Drie kwartier vanaf Haastonk, een kwartier vanaf Meldzeelen, ook vanaf Massenhoven, al vanaf Kontig en een half uur op de A12 vanaf Wilrijk. Naar Brussel ook een lange file. Op de E40 één uur bij tussen Erpenmeren en aflichem. Daar blijft de linkerrijstrook dicht door een ongeval. Verder 10 minuten vanaf Peutie, ook op de E314 bij Lummes Centrum. En nog eens 10 minuten vanaf Jezus Eik. Rond Brussel valt het nog best mee. Op de binnenring van Itre tot Halle 10 minuten. Verder 20 minuten tussen Stormbeek en Vilvoorde. Op de buitenring wat tragerijden bij Waterloo. In Brussel is de rijerscentrum tunnel wel afgesloten. Komende van de E40 is dat voor de Europese top. En je staat er een kwartier in de file. Bon, waarom word je vrachtwagenchauffeur en wat heeft een verkeersongeval daarmee te maken? Dat verhaal hoor je over 5 minuten van Margot. We tijd deze kerst. Shop bij Veritas de beste kerstcadeaus al vanaf 5 euro. Nu drie plus één gratis op alles. Kijk op veritas.de. Zeg Aldi, wat zou er smaken tijdens de feestdagen? Wel, wil je net dat tikkeltje meer? Dan zorgt Willy Witloof voor de juiste sfeer. Hij biedt je alles wat je wenst voor einde jaar. Heerlijk en betaalbaar. Aldi, altijd slim. Nu bij Aldi een fresca van Rosado Brut... voor de prijs van maar 5,99 euro. Ons vakmaatschap drink je met verstand. Om 5 over 1 bij Veritas. Oh, wel een mutsje voor onze Jean. Nice. 11 over 1. Oh, een tasje voor Babs. 20 over 1. Oh, en een cadeauboks voor oma. Half 2. En oorbellen voor mezelf. We tijd deze kerst. Shop bij Veritas.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 Your job's a joke, you're broke Your love life's the OA Ja, Antwerp is blij. De vrachtwagenchauffeurs zijn blij, want het is hun dag. Margot van de Regio. Die viert dat als je vrachtwagenchauffeur bent. Geniet ervan. En vooral denk even vandaag na hoe belangrijk je bent. Want Margot van de Regio die is vandaag aan het meerijden met vrachtwagenchauffeur Benny uit Harelbeek. Kan je volgen in de app en ook live op VRT1. En je wil horen waarom Benny een trucker is geworden. Margot, hoe is het daar in de vrachtwagen? Ja, heel goed. Wij zijn al uh, Tielt, uh, daar hebben wij al gelost. Ondertussen zijn we al terug richting Deerlijk Onderweg om daar opnieuw de 13 meter lange vrachtwagen van Benny uh, te laden. En we hebben het hier heel gezellig. We hebben al heel veel gebabbeld. En Benny, het is heel bijzonder hoe jij aan die job als vrachtwagenchauffeur bent begonnen. Hè? Ja, inderdaad. Uh, mijn zus is 45 jaar geleden uh, omgekomen in een dode hoekgeval met een uh, vrachtwagen. En uh, ik wilde weten hoe dat het eigenlijk gebeurd was, uh, om in een vrachtwagen te zetten, door de, dat dat... Je wat het ongeval beter begrijpen. Ja, inderdaad. inderdaad. Ik wilde eens zien uh, hoe het was. Uh, Als een soort van therapie dan? Uh, misschien wel. Misschien wel. En, uh, en ook omdat ik het eigenlijk graag maar wilde. Hè. Ja, en, onder, en dan is die liefde tijdens die, die opleiding wel gekomen ge voor vrachtwagenchauffeur. Ja, natuurlijk, natuurlijk. Je zou het geen 24 jaar doen. Hè. Nee, nee, dat is waar. Zeg, um, ik vind dat heel straf. We zijn hier nu dan al de hele ochtend aan het rijden. Het is heel donker op de baan. Um, die veiligheid, dat dode hoekongeval. Um, we kwamen hier daarnet een fietser tegen die compleet niet verlicht was. Uh, maakt u dat dan heel kwaad? Eigenlijk wel, um, ja... Als er iets gebeurt met de fietser, is het iedere keer de schuld van de vrachtwagenbestuurder of van de autobestuurder. Maar uh, als ze zelf geen licht uh, aan hun fiets hebben, uh, hebben ze er ook telkens geen mee te maken. Hè. Ja, veiligheid komt van twee kanten. Dus wie uh, op, op dit moment op het punt staat om naar het werk of naar de school te vertrekken, zorg dat je goed verlicht bent, want het is heel uh, belangrijk. En ook, zwaai maar een keer naar de vrachtwagenchauffeurs vandaag, want het is hun feestdag natuurlijk. Wat een goed idee. Of toeteren. even. Heeft hij ook een toeter, die Benny? Die wil ik, ik wel even wel. horen. Heb je een toeter, Benny? Ja, inderdaad. Oké, okay, doe maar. Zo'n zenuwachtig, zo zenuwachtig snokst toeterje, zo. Mooi. Over een uurtje dan schoen. hoor je hoe het allemaal afloopt met Benny, de vrachtwagen. En Margot van. Ja. Margot van de The snow is falling down It's cold. Silent nights Sometimes in a dream You appear Outside under the purple sky Diamonds in the sun In my eyes It's very far through the snow I'll think of you It's colder day by day. I miss you. I can hear people singing. It must be Christmas time. I hear people singing. In Pretenders met Chrissy Hind, 2000 miles, 40 jaar geleden. En Chrissy Hind, ex-lief van? Nog Geen idee. Ja, ik weet het, maar het is van ook... Van jou? Nee, nee, oh nee, I wish in de jaren 80. Nee, van Jim Kerr, de zanger van The Simple Minds. Nee. Ja. Je hebt de Yepie veel gelezen, denk ik. Veel veel. Zeg maar. Jij ja, hoorde die muts even naar boven. gaan? als je ja. kijkt, dan zie je ook een van de beste vrienden van Kabouter Plop bij ons. Goedemorgen dag Walter de Donder. Uh, de hele goede morgen allemaal. Ja. Goedemorgen. Fijn dat je bent. Ik heb heel veel te vertellen. Ah. Maar um, toch even over Studio 100, ja. een van jouw werkgevers. Ja. Die zoeken kleine mensen voor de musical Sneeuwitje. Er is heel veel rond te doen. Moeten we dan mensen met dwerggroei pakken of niet? Ja. Dat, jij al kandidaat gesteld? Want ja, jij kan dat wel een beetje. Natuurlijk. Ik zou het kunnen, maar ik ben te groot. Ja. Dan moeten ze mij in stukken hakken, dus dat zal niet lukken. En welk stuk gaan ze dat nemen? Dat weet je nooit. Maar ik vond het wel goed dat Gert zei... Hij zei toen. Yo, ik ken er net toch moeilijke reuzen van maken, hé? Ja, ja. is zo, hè? Maar ja, om het even te doorprikken, ja, grote mensen kunnen natuurlijk ook kabouteren of kleine mensen spelen. Kan. Ik ben als kabouter al zo vaak op een podium geklommen en iedereen gelooft het. dus. Is waar, kijk, ja, ja, is dat. Maar goed, als je nog mee wil naar de Winterefteling, let nu even heel goed op. Want uh, ja, met ons echt sprookjesfiguur hier, Walter de Donder, en ook burgemeester natuurlijk, en acteur, um, het wordt even heel belangrijk. Hoe goed ken jij de winterefteling, Walter? Ik heb er drie zomers gewerkt. Okay. In 1995, 1996 en 1997 traden we daar uh, 62 dagen op de hele zomer, van 1 juli tot 31 augustus. En toen speelden we daar twee of drie vertoningen om ons dan snel te reppen naar Vlaanderen om daar nog een avondvertoning te geven. Dus we kennen de Efteling wel. Waanzin. Is toch een ja. druk bezette kabouter, hè. Het oh. wordt even heel belangrijk, hoor. Want er zijn nog een paar plaatsen om drie dagen en twee nachten te genieten van de winter Efteling met Goeiemorgenmorgen. Daarvoor schrijf je mee aan ons Morgen. Sprookje. Dit is echt een laatste kans, want vorige week zijn we begonnen aan het sprookje met Michaël Pas en we zitten bijna aan het einde. Ja, Walter de Donder, je hebt een perfecte sprookjestem. Jij mag het sprookje lezen dat bijna klaar is. Lieve mensen, luister even goed hoe het sprookje op dit moment klinkt. Daar ga je.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 Ze besloten om heel voorzichtig te kijken. In de ransel zagen ze een klein wezentje met suikerspinaar en fonkelende sterren als ogen. Het wezentje sprong eruit en deed teken om het te volgen. Ze kropen onder de struiken en over takken. En plots stonden ze in een open veld met in het midden een grote eik. Daarin zagen ze een deurtje. Wat gebeurt er hier?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 een lieve dame met zilveren haar, gehuld in een robijnrode fluwelen mantel en doorspekt met eeuwenoude wijsheid, reikte hen de hand. Oh, wow, man. Goed verteld. Het is ook al een heel, heel pittig sprookje aan het worden. Goedemorgen Tine de Vroede uit Lommel in limburg Goedemorgen. Tine Tine Tine Tine, je klinkt zelf een beetje als een roodkapje heerlijk. Zeg, je hebt de voorlaatste zin van ons sprookje gemaakt. Dat betekent dat jij volgende week in een boshuisje kampeert in de winterefteling. Yeah. Oh my god! Bali. <laughs> maar vooral Tine, hoe heb jij het vervolg aangepakt? Ja, ik vond het al keihard spannend, maar ik had zoiets van, oh, er, uh, in een sprookje, er moet toch misschien een slechterik of misschien niet. Ik, ik dacht van, ja, nog even spanning opbouwen okay. tot het allerlaatste. Dus uh, dat was het idee. Je hebt een hele mooie zin gemaakt en we zitten bijna aan de moraal waar we toch een beetje naartoe werken. Lieve mensen, luister goed. Het is belangrijk. Dit is de voorlaatste zin. Daarna is het aan jou voor de laatste kans. We genieten even mee naar Tina haar zin.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 Oh, en, en, ja, en dan. Ja, en dan Wat zegt dat wezentje? Gaat het over de rijkdom? Ga, gaan ze zeggen van niet doen? Of ja een moraal, misschien, dat kunnen we wel gebruiken. Dus deel jouw vervolg in de app van Radio 2. Morgen de laatste kans om te winnen. Let op, naar jouw zin komt sowieso... En ze leefden nog lang en gelukkig. Ja, dat moeten we hebben, dat is Efteling natuurlijk. Sportrijk. Ja, dan kan het ja. ook anders. Ja. Dus aanvullen in de app van Radio 2. Doe het snel, doe het goed. Tine, tot volgende week.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 gewoon even in de app van Radio 2 de zin die in je opkomt, of ga naar Instagram, Goeiemorgenmorgen. Succes vooral. Ik geniet samen van de warmste momenten in de Efteling. Wereld vol wonderen. Oh man, begin daar maar aan, zeg. Veel, veel succes vooral. Stick Season, wat is dat ook alweer? En wel, Stick Season is een nieuwe song van Noah Kennen. of Cahen tenminste. En als alles goed is, gaat hij op een bepaald moment beginnen te spelen. Maar heeft precies geen zin. Geen probleem. Oké. Okay. Dan is het voor mij. Hallo.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 10 famine 10 tirmonden En die fatigue, dit réveil Encore sur de la veille Alors on sort pour oublier tous les problèmes Alors on weer oh.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 Heb jij nou een car? Heb jij nou Hallo rond ons van Stromae En die Kahan kan ik net over had. Ja, die zingt over stick season. As you me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 Stikseizoen van Noah Kahan. Het is goed. En wat is dat stikseizoen? Dat is de periode tussen Halloween en de eerste sneeuw. Kijk. Je stopt of waar je ook bent. Met 4411 parkeer je zorgeloos overal in België. Bovengronds en ondergronds met één simpele klik.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 Hoe is het meske? Goed tante Sonja. Kerstfeest. En jij nog altijd geen lief? Nee, nog altijd niet. Voor singles keer die vraag in elk gesprek terug. Soms zelfs twee keer. Allem, nog altijd geen lief dan? Ontwijk ze dit jaar met de woorden. Uh, tijd voor de cadeaus yeah. en voor een nieuw lief, hè? Schenk een klein cadeau dat groot kan uitpakken. Een cadeautje. gevuld met krasbiljetten van de Nationale Loterij. Feestige geluksdagen. Je kan toeschouwer blijven of beslissen om actie te ondernemen. Artsen zonder grenzen brengt medische noodhulp naar de mensen die het het hardst nodig hebben. Jouw vrijgevigheid maakt onze acties mogelijk. Doe met ons mee en doneer op azg.be. Wat doet acteur Walder de Donder in de opera? Waarom schrijft hij een boek en blijft die burgemeester in afliggen? Je hoort het straks allemaal in Goeiemorgenmorgen. Morgen. Elke dag voor 8 uur krijgen vanmorgen van Charlotte Krul. Goedemorgen. Bijna de helft van de Vlaamse scholen kreeg vorig jaar een nieuwe directeur. En Antwerpen heeft verrassend gewonnen van FC Barcelona in de laatste groepswedstrijd van de Champions League. Vorig jaar kreeg bijna de helft van de scholen in Vlaanderen een nieuwe directeur. Vier jaar geleden was dat nog maar in iets meer dan een kwart van de scholen. Dat blijkt uit cijfers die Groenparlementslid Elisabeth Meuleman opvroeg. Het verloop is het grootst in het middelbaar en volgens haar is de werkdruk voor directeurs te groot. Ik denk dat we allemaal beseffen wat de job van directeur inhoudt vandaag en dat die steeds complexer wordt. Een directeur moet het beleid van de scholen uittekenen, maar is evengoed verantwoordelijk voor de verbouwingen of de contacten met de ouders. Ze moeten ook nog aan HR-beleid doen. En dat is gewoon veel te veel voor één persoon om dat allemaal op zich te nemen. En, en zeker in het basisonderwijs is er een absoluut tekort aan beleidsondersteuning. Al maar meer mensen laten zich bij de apotheek vaccineren tegen corona of griep. Dat blijkt uit de cijfers over de laatste vaccinatiecampagne. Een op de drie coronavaccins is door apothekers gezet. Bij vooral 65-plussers. Maar het zijn er wel minder dan bij vorige campagnes. Het is belangrijk dat je niet alleen bij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 Hetzelfde. Dus vandaar dat er nu een erfovereenkomst kan overgemaakt worden. Zodanig dat de broer en de zus gaan aftekenen om te zeggen wij hebben dan wel niet hetzelfde materieel gekregen, maar wij zijn wel evenwichtig behandeld. Bij luierfabrikant Ontex in Buggenhout in Oost-Vlaanderen is de productie vanmorgen weer opgestart. De stakingsacties zijn voorlopig voorbij. Directie en vakbonden willen nog voor de kerstvakantie een oplossing vinden. De productie in het bedrijf lag sinds vorig weekend stil omdat Ontex 26 mensen ze zou ontslaan. Er werken 700 mensen. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft een afzettingsonderzoek naar president Biden goedgekeurd. Hij zou volgens de Republikeinen jaren geleden als vicepresident geprofiteerd hebben van de zakendeals van zijn zoon Hunter. Dat legt Björn Soenens uit. De Republikeinen zeggen er is een link met de vader. Want de inkomsten die zijn verdiend door Hunter in het buitenland. Daar is er een percentje van naar Joe Biden gegaan. Er is nog altijd geen bewijs van, maar ze claimen dat de hele familie corrupt is. Het is natuurlijk niet toevallig dat het zo gestart wordt, net als de campagne voor de presidentsverkiezingen van start gaat. En ja, vroeg of laat gaan ze met iets moeten komen, want anders draait het op een sisser uit. Als je geen bewijs brengt, ja, dan heb je geen zaak. In de Champions League voetbal heeft landskampioen Antwerpen gisteravond verrassend de laatste groepswedstrijd tegen FC Barcelona gewonnen. Het werd 3-2. Antwerpen was wel al Uitgeschakeld, maar het was een historische overwinning in het Bos-Uilstadion, vonden ook de supporters. Heel fier, hè, dat jij tegen Barcelona kan winnen. Super fier. Antwerpen heeft dat fantastisch goed gedaan. Ik vond het een mooie wedstrijd, heel intensief gespeeld, dus dat ging wel perfect. Zoals het moet gaan. hè? Ik heb genoten. Fantastisch, hè, geweldig. hè, Ongelooflijk. Ik vind dat ze het verdiend hebben. Ik vind dat op elke match hebben zich echt laten zien. En nu krijgen ze waar dat ze voor gewerkt hebben. In dezelfde groep won Porto met 5-3 van Shakhtar Donetsk. Barcelona is groepswinnaar. En nog in de Champions League heeft PSG zich maar net kunnen plaatsen voor de volgende ronde. PSG had genoeg aan 1-1 in Dortmund, terwijl het ook kon profiteren van de 1-2-overwinning van Milan bij Newcastle. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Een gekantelde vrachtwagen ligt nog altijd dwars over de Antwerpse ring richting Nederland. Er staat heel veel file vanuit het Waasland, maar ook op de A12 richting Antwerpen, de takelwerken, verlopen daar moeizaam. En in Willebroek staan verschillende straten blank. De brandweer en de civiele bescherming pompen water weg en delen zandzakken uit. Een bewolkte maar droge dag met hier en daar een opklaring. We halen 6 graden. En meer nieuws hoor je hier binnen een half uurtje en vind je in de app van 4 Nieuws. Oh, we zijn begonnen in Antwerpen. Ik vrees dat we daar nog even blijven. Mona, vertel eens. Ja, inderdaad. Daar worden de lijnen enkel roder en roder. Op de Antwerpse ring naar Nederland sta je bijna één uur in de file tussen Sint-Anna Linkrover en Borgerhout. Dat komt door een ongeval met een vrachtwagen. Drie rijstroken zijn daar versperd. Vergeet dus zeker geen reddingstrook te maken. Heel belangrijk. Richting Genten daardoor twintig minuten bij. Al tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En lange files richting Antwerpen. Bijna anderhalf uur vanaf Haasdonk op de E17. Drie Kwartier vanaf Kemzeke op de E34. Verder een half uur vanaf Massenhoven, vanaf Rumst. En op de A12 vanaf Aardslaar. Richting Brussel ook een lange file van 1 uur tussen Erpenmeren en Ternat. Verder een kwartier vanaf Overtem. 20 minuten vanaf Peuty, Ook tussen Tieltwingen en Holsbeek, vanaf Bertem en vanaf Overijse. Rond Brussel eigenlijk eerder de gebruikelijke files: met op de binnenring 10 minuten van Iteren tot Halle. Verder op 40 minuten tussen Strombeek en Tervuren. Op de buitenring 20 minuten bij van Waterloo tot. Ter Vuren. In Brussel is de Rijr Centrum wel afgesloten. Komende van de E40, voor de Europese top is dat. Daar sta je een kwartier in de file. In de Luisa tunnel richting Koekelberg is de linkerrijstrook dicht door een ongeval. Verder wat file rijden richting Gent tussen Erpenmeren en Wetteren en richting Zelzate tussen Eeklo en Kaprijken. Goedemorgen, morgen, jouw dag begint. Goedemorgen, morgen, met Peter en Kim ga je de dag in. Met een laag op je gezicht, hey, hey, hey! Je bent er voor of tegen? Laat gerust even weten bij ons. Maar Justin Bieber is een van de grootste artiesten ter wereld. Ik heb hem ooit dit liedje zien brengen en ik was compleet verkocht. Justin Bieber, Justin Bieber. and And now my heart is breaking, but I just keep on saying. Walter de Donder, je moet tegenhouden hier aanwezig in de studio, want je hebt een tiktok dansje op Justin Bieber en Baby, Walter. Geweldig, hè? Maar, jongen, toch? Ja, hoe veelzijdig kan ik zijn? Hoe blijf je ja, het ik doen? Ik heb het gisteren bekeken, ja. was echt heel schattig met jouw dochter. Hè? Je geeft je ja. daar zo eenmaal aan over. Ja, ik, dat, ik moest wel uh, een grens over om daaraan te beginnen, moet ik zeggen. <laughs> ja, ja, kijk, ja. Ik, uh, ik zag dat je daar helemaal over had gezet. Ja, het, is <laughs> het is vandaag, 14 december, de dag dat je hoorde op Radio 2, dat er meer mensen meer testamenten opmaken en ook veel meer zorgvolmachten. Ja, het is dus heel populair. Daarmee geef je iemand anders eigenlijk de toestemming om jouw bezittingen te beheren wanneer je het zelf niet meer kan. Je moet het natuurlijk goed op voorhand plannen en bijvoorbeeld zeggen aan je kinderen, jij mag dat voor mij, later toe. Ja. Heb je al een testament, Walter? Nee, ik heb ook niks te verdelen, dus ja. Wow, oh nee, Nee, nee, nee. Ik ben, nee. Ik ben, ik ben geen... Uh... In tegenstelling tot wat iedereen denkt, ben ik geen... Uh... Ik, ben geen uh... ik ben geen rijke man. Oh. Oh, ho. Maar je hebt ook Even huilen dan. Ja. <laughs> ja. Nee. De, de weer is een beetje aan het huilen voor jou ja, eigenlijk. Ja. Bewoordig de dag. Als je vraagt waar je chauffeur bent, is vandaag jouw dag. Dag van die chauffeur. Want wat doe je zonder trucks? Daarom rijdt Margot van de regio van de ene naar de andere. Met vrachtwagenchauffeur vraagt waar je chauffeur die gaan we straks nog even een lijn leggen. En bij onze Walter de Donderus, acteur en burgemeester. Die in de opera gaat. Wat is dat plots? Dat is iets vreemd, hè. Het is voor mij ook vreemd. Het is iets, uh, een, een programma dat we in elkaar aan het boksen zijn met een geweldige uh, operazangeres, Lisa de Rijken. Een sopraantje, een, uh, een jonge dame nog met een gouden keeltje, zeg ik altijd. Uh -huh. Ze klinkt fantastisch. En met een pianist, Hendrik van de Beut. En zij hebben mij gevraagd om mee te werken aan een programma waarbij zij Arias zingt, hij muzikaal ondersteunt en waarbij ze een verteller zochten, iemand met een stem. Ah, je gaat hey, vertellen. Voilà. Ik wou ik kan vragen, ga je ja. dan zingen? Nee. We hebben al met het idee gespeeld Zou je toch geen stukje mee hier en daar Hè? Misschien ga ik dat wel doen ja. Dus we zijn nu een aantal dingen We hebben nu vier verhalen klaar uh, um, dat zijn vier korte verhalen, uh, maar we moeten tot tien gaan om tot een volwaardig programma te kunnen komen. Ja, ja. Nu hebben we een stukje van Bizet klaar. Uh, met, uh, terwijl ik vertelde, zingt zij op de achtergrond of wordt er een beetje muziek op de achtergrond gespeeld. Okay. En als mijn verhaal helemaal klaar is, dan neemt zij over met de zang en zingt zij over datgene wat ik heb verteld. Wat kan die man niet? En zo meteen komt er nog veel meer aan, want we zitten nog met een geweldige primeur, dat is voor na half negen. Maar Walter de Donder, populaire burgemeester, populaire acteur, maar... Mijn gedacht, mijn gedacht. Jungs, wie had dat verwacht? Mijn gedacht mijn gedacht Ja, maar, ja maar zacht, is echt wel gedacht? Klaar om mee te discussiëren, want Walter de Domber heeft ook een onpopulair gedacht. Of niet? Ben benieuwd. Vertel eens. Hier komt het. Je moet met jezelf kunnen lachen. Je moet met jezelf kunnen lachen, dat is een... absoluut feit. Ja, toch wel. We moeten... Er wordt veel gesproken over verzuring en over, mm -hmm. over de bagger die sociale media is. Nee, nee, nee. Je moet beginnen om met jezelf te lachen. Hoe doe jij dat, Walter? Uh, ik, uh, ik ben nogal bedreven in de zelfspot. Als ik iets fout doe, als ik, uh, als ik mij vergis, als ik mij verspreek, als ik, uh, als ik iets dom doe, en dat gebeurt wel eens, dan kan ik daar vooral zelf vooral heel hard om lachen. En dat helpt dat helpt om dingen te relativeren. Ja, en jezelf heel hard te relativeren. Ja, hè? Het zal wel zijn. Oh. Heel belangrijk, ja. ja. We, we zijn we... hier ook niet lang, hè. We zijn, hier, uh, we zijn hier niet zo lang. Dat hangt er vanaf de ene wat langer dan de andere. Ik hoop hier zo lang mogelijk te zijn. Ja. Maar wat wij bijvoorbeeld, als wij, als wij op toneel staan en iemand verspreekt zich of iemand struikelt lichtjes terwijl het publiek dat niet ziet, maar wij wel nou, ik kan ik kan daar kapot, ik kan daar kapot. Uh, om zijn van het lachen. Ik kan me daar een verspreking. Ik blijf, ik blijf gewoon... Ja, ik kom niet meer bij. Deze show hangt aan elkaar van versprekingen. Dus, uh... <lacht> ik denk doet dat, dat dit, jij dat uh... ook wel heel goed doet, Peter. Jij doet dat heel regelmatig. Hè? Jij <lacht>, lacht ook met jezelf, hè? Ja, anders uh, <lacht> lachen we uh, met mezelf. Zo. Ja. Dat is de beste mop die ooit over jou gemaakt is. Weet je dat? Over mij? Dat ja. schrik, ik heb geen idee. Daar zal ik niet bij staan. Als, als men over mij iets vertelt, Al weet ik niet. Ik hoop dat hij leuk is. Maar... Uh, ja, er, er wordt dus in het algemeen te weinig gelachen, vind ik. Ja, er wordt te weinig gelachen. Als ik als burgemeester mijn mail open doe, dan 9 op de 10 mails gaan over, over mensen die klagen over mm. Soms terecht, soms onterecht. Dan denk ik soms mensen, mensen, mensen. Belangrijke dag dus ja. voor morgen. Herhaal het nog even, Walter de donder. Wat is jouw gedachte van morgen? Je moet met jezelf kunnen lachen. Alsjeblieft, deel even je mening in de app van Radio 2. Vind je dat ook? Of denk je van, oh hé, hey, laten we ons even ernstig houden?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 Zeg straks dat hou We hebben talent Maxime en Emma Heesters. Ja, belangrijk gedacht van Walter de Donder bij ons hier in de studio van Radio 2. Herhaal nog even, Walter. Je moet met jezelf kunnen lachen. Wat vinden de mensen daarvan? Erik Saket zegt bijvoorbeeld zelfspot in de... zelfpot. Zelfspot? Zelfspot, inderdaad. <lacht> Kijk, voilà. daar gaan we dus al. Zelfspot is inderdaad heel belangrijk. En de basis van de beste humor, zuiver en zonder iemand anders aan te vallen... Um, Luc Kino, ze zeggen soms lachen met je eigen miserie, dat helpt. Hè? En dan heb ik eigenlijk een, ik vind het een heel mooi voorbeeld, Anneke de Blende zegt zelf ik zit in een rolstoel en ik zeg altijd als het niet gaat, zal het wel rollen. Ja, voilà, Heel mooi. Ja, als niet zelf pot, dan pot je wel beter zelf ja, natuurlijk. Kom. Maar vooral... Krijg ja krijg niet meer ja, omdat je daarmee lacht. Ja, je, maakt zoveel, je maakt zoveel shows, onder andere met Samson en Ger. Ja, ja jullie lachen toch ook wat af? we lachen ons kapot. Wij amuseren ons te pletter. We, we, we zorgen daar ook vaak zelf voor. Uh, zo hebben we ooit eens iemand zijn accordeon dichtgeplakt, die dan een solo moest spelen. We hebben ook de toetsen van een synthesizer onderaan helemaal dichtgeplakt. Zodanig als die moest beginnen, paniek bij die muzikanten natuurlijk, iemand zijn monster oh, van een taart. Daar binnenin een zwarte schoen smeer. Van dingen. Oh. Van die dingen, ja dat is we wel. Hebben ze jou ooit je, je hoed vastgekleefd ofzo, of zo? Uh, er wel binnenin van alles ingesmeerd. Zo. Of, is, of is een mouw dichtgenaaid, of is dat? beurt Kabouter kapoen, ja? ja. Goed bezig allemaal. Maar ja. kijk, belangrijk, met jezelf lachen. Blijf ze gerust delen in de app van Radio 2. Hoe relativeer jij jezelf? leven de gezelligste tijd van het jaar samen met Radio 2 op Winterwonderland in Genk. Kom in het winterdorp genieten van de schaatsbaan, onze live uitzendingen en optredens. En wij zorgen voor een perfect feestmenu. Kom dit weekend langs en maak elke dag kans op fantastische kookpannen van dagelijks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 Artsen zonder grenzen brengt medische noodhulp naar de mensen die het hardst nodig hebben. Jouw vrijgevigheid maakt onze acties mogelijk. Doe met ons mee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 koffiemomenten met een warm hart. Spar. Lekker veel voordeel. Nu 10 plus 10 gratis op Spar Appertiefhapjes. Hm, Een goede feestje, hè? Spar Kool uit Groep. burgemeester, euh, operazanger zanger binnenkort, boekenschrijver Walter de Donder, die met een heel helder gedacht zat. Herhaal nog even, Walter. Je moet met jezelf kunnen lachen. Om de boel te relativeren, veel mensen vinden hetzelfde. Brigitte Verplaatsen euh, doet een kleine aangepaste versie van jouw stelling die zegt, je hebt geen recht om te lachen met een ander als je niet met jezelf kan lachen. Ook eentje om over, ja, over na te denken. Gunnar Arijs zegt: overschot van gelijk. Sommige mensen kunnen dat niet meer. Verzuring van de maatschappij. Lachen is trouwens ook gezond. En met Walter in de buurt is dat niet moeilijk. Alsjeblieft. Anneke, de Blende uit Dendermonde. Goedemorgen, Anneke. Ja, goedemorgen. Jij, ja. Allemaal. Hij had er net nog een goede mop over jezelf gemaakt. Jij ja, je zit <lacht> naar Rolstoel. En hoe belangrijk is zelfspot voor jou? Enorm, dat is mijn leven gewoon. Zo kom ik er door. Oh, uh, ja, nee, Allee, dat klinkt nu zwaar, maar ik uh, heb wel redelijk wat meegemaakt in mijn leven, maar nu heb ik MS mm -hmm. en het begint serieus achteruit te gaan. Uh, als ik niet met mezelf kan lachen, en dat zie ik hier in het Nationaal MS-centrum ongelooflijk veel, als je daar niet kunt mee lachen, ja, dan gaat er aan kapot. Mm -hmm. En ik vermoed dat iedereen die een chronische ziekte heeft, hetzelfde voor heeft. Je sluit je op en je komt niet meer buiten en je verzuurt. En als je dan wel kunt lachen met jezelf, dan uh, is er nog uh, plezier in het leven. En dan zie je elkaar en je kunt met elkaar lachen en je kunt met de situatie lachen. Af en toe niet, uiteraard, maar... De meeste van de tijd wel. En dat is wel leuk. Maar ik eens vragen, heb je er dan ook problemen ja. mee als andere mensen er een grapje over maken of, of eens een woordspeling maken? Nee, absoluut niet. Maar ik vind het nog grappiger als ik hen kan pakken op iets van, dat ze zeggen van, zet u daar maar... Ja, nee, dank u. Ik zit al. <laughs> het blijft belangrijk, Anneke. Dank je wel voor je mooie woorden. Ja, mooi. Heel veel, ja. heel veel goede moed daar. Heel fijne ochtend nog bij ons. Dan ik Anneke. Heel graag gedaan. De cultura die vat het perfect samen. Mooi. Het leven is mooi. Een ongeval is zo gebeurd. Een botsingen knal, al mijn dromen verscheurd. Zagen nog nooit zoveel sterren in één nacht. En toch had ik want mijn hart bleef intact Nu zie ik het leven door een roze bril En alle problemen lijken zo gering Zelfs de sombere dagen Het me niet En de ruizende regen Klinkt als muziek Want ik ben toch zo blij Dat ik opnieuw kan zingen Opnieuw kan zingen Mooi, leven is mooi Weer zo'n zin om op te staan Kinderen te zien die naar school te gaan Piano te spelen en door te gaan Nu zie ik het leven door een roze bril En alle problemen lijken zo gering Zelfs de sombere dagen bedroeven me niet En de ruis de regen klinkt als muziek Want ik ben toch zo blij dat ik opnieuw ga Opnieuw Hetzelfde. Zometeen alles uit jouw buurt. Het is 1 over half 9. Eerst Charlotte. Goedemorgen. Vorig schooljaar kreeg bijna de helft van de scholen in Vlaanderen een nieuwe directeur. Vier jaar geleden was dat nog maar iets meer dan een kwart. Het verloop is het grootste in het middelbaar, onder meer door de hoge werkdruk. En meer Belgen plannen wat er met hun vermogen gebeurt na hun overlijden, dat zeggen de notarissen. Onder meer zorgvolmachten zijn populair, waarbij je iemand anders de toestemming geeft om je bezittingen te beheren, wanneer je dat zelf niet meer kan. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Antwerpen met Sam de Mulder. Een heel goedemorgen. De Antwerpse ring richting Nederland is op dit moment volledig afgesloten voor... Takelwerken. En het zou maar even duren. Een gekantelde vrachtwagen veroorzaakt al de hele ochtend lange files vanuit het Waasland, maar ook op de A12. De takelwerken verlopen moeizaam, maar zijn gestart, zegt Peter Bruinings van het Vlaams Verkeerscentrum. Rond deze tijd is de Antwerpse ring richting Nederland volledig onderbroken ter hoogte van Borgerhout. Daar ligt een gekantelde vrachtwagen op de weg en om die te kunnen takelen en rechtzetten, moet die onder een brug uitgetrokken worden. En daarvoor is een volledige afsluiting nodig. De Lifkeshoek tunnel richting Nederland is tijdelijk tolvrij. In Willebroek zijn afgelopen nacht vier straten onder water gelopen in het gehucht Klein Willebroek. In verschillende huizen staat het water binnen tot een halve meter hoog. De brandweer en de civiele bescherming verdelen op dit moment zandzakken. Jan Anne van de brandweerzone Rivierenland. Er is een vermoeden dat eigenlijk het water van Klein Willebroek, dat wordt afgezet bij laagwater naar de Ruppel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 En voetbalclub Antwerpen heeft gestund tegen Barcelona in de Champions League. Ze wonnen met 3-2 en de fans die waren euforisch na de wedstrijd. Geweldig hè, ongelooflijk. Legendarisch, Maar ja. nee. nou, We zijn speciaal uit Rotterdam ben ik gekomen. Ja, ja. Voor nooit verwacht, ik dacht dat het 1-4, 0-4. Heel vier, heel fier. En ja, als je dan door en we zien op de beelden, de 2-2 wordt precies discutabel. Maar in de eerste de 3-2 dan, dat is fenomenaal Go, go, go. Ja, fantastisch. 4 op de Antwerpen, hartstikke goed. Ik vind op uh, elke match ze zich echt laten zien. En nu krijgen ze waar dat ze voor gewerkt hebben. Het was een match voor de eer. Tegen welke ploeg kunnen beter met de 1 eruit gaan? Dan tegen Barcelona. 6 ja. voilà. graden droog en moord. met opklaringen. Als je denkt: van oh, dat weer Het is een gedoe. Ik ga je zo meteen even helemaal gek maken. Het verkeer, Het is ook niet goed natuurlijk. Vertel eens Mona. Nee, rond Antwerpen nog steeds dikke miserie. Hè? Op de Antwerpsering naar Nederland verlies je nu een half uur tussen Sint-Anna Linkrover en Burgerhout. Dat komt door een ongeval met vrachtwagen. Drie rijstroken zijn daar versperd. Vergeet er geen reddingstrook te maken, dat is heel belangrijk. De liefkezoek richting Nederland is tolvrij gemaakt. En richting Gent verlies je nu 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Lange files richting Antwerpen. Bijna twee uur vanaf Sint-Niklaas Centrum op de E17. Daardoor ook op de N16 van Sint Nicolaas richting Willebroek. tussen sint niklaas Centrum en Breindonk, drie kwartier bij. Op de E34 50 minuten vanaf Kemzeken, een half uur vanaf Massenhoven, één uur vanaf Mechelen-Noord en een half uur op de A12 vanaf Boom. Richting Brussel 40 minuten aanschuiven vanaf Erpenmeren op de E40. Verder 10 minuten vanaf Stormbeek, 20 vanaf Peutie, nog eens 20 tussen Tieltwingen en Holsbeek, ook vanaf Bertem en vanaf Overijssen. Op de binnenring rond de Brussel sta je 10 minuten in de file van Iteren tot Halle, verder op het drie kwartier tussen Stroombeek en Tervuren. Op de buitenring 20 minuten trage rijden van Waterloo tot Tervuren. In Brussel is de Centrumtunnel afgesloten voor de Europese top. Komende van de E40 is dat ook daar sta je een kwartier in de file. Nog een kwartier file rijden op de E34 naar Zelzaten, tussen Eeklo en Kaprijke. En door een ongeval in Hasselt op de Steenweg sta je op de E313 in de file richting Luik tussen Zolderlumme en de afrit Hasselt West. Daar loopt het ook helemaal vast, dus vermijd die omgeving. Bo, het is niet zo heel warm buiten. Graad of 10 ook niet heel koud. Maar in Spanje is het helemaal zot aan het worden. Goedemorgen, ex bakker uit Heusden en nu gewoon lekker in Spanje. Dirk Raman, goedemorgen Dirk. Goeie, goeie, goeie, goeiemorgen, meneer Van der Beeren. Dirk, Dirk, Dirk. Dirk, Dirk, Dirk. Hoe lang heb je dan niet geleefd manneken? kort moet je huur dan? Ja, een lange leven. Zeg geen bakken niet meer? Nee, nee, nee, nee, ben een beetje gestopt jong. Wat zit hij? Uh, Wees maar dat speel je niet onder. meneer, speel je wat zit hij als te doen vandaag? Oh, oh, oh. Maar ik bij mijn vragen volg. Zij Zij mijn hele leven volk in mijn zakken. En daar ik zij schitterend bezig. Ik zie je je donen Ik ben vertrokken met hun Spanje. Goed fijn, goed. 20 groenheid. Allee, de max 20 euro. No. En hoe hoe je het woordet van doet dan? Uh, maximum 25. Hat hij nu's toch eerst meerde? Dat is niet nog genoeg. Dirk, hat hij nu's toch eerst meerde, moet? <laughs> Dat nee dus. dus Dirk, geniet van een dag met complimenten, ponje. Ja, ja, ja, en je weet toch waarom dat uh, berichtje gestuurd oh, is over dat je moet kunnen laten. Ja. dat zou wel zijn, want ja. elke dag ik soms iets van de en als ik voor een eens gelukkig kan met mij dan ben ik ook gelukkig, want ik heb mijn een tattoo zetten van een kroontje, mijn een die schoenen lacht maar ook een klein klontje, want het leven is niet altijd gisteren en gezond, wordt. We moeten vooruit gaan teamen maar we moeten gelukkig zijn. Ah, oh, heerlijk! Tierenkolen ons een dag gemaakt. Compliment daarin, Matt. Yo! Ontdek de Vlaamse topfilms. Nu in de bioscoop. J'aime la vie. Een hartverwarmende film van Matja Hercu. Beleef J'aime la vie samen in de bioscoop. Ga van 18 tot 21 december met twee voor de prijs van één. Ontdek alle info op Vlaamsefilmactie.be. Vlaamse film. Grenzeloze cinema.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 89 cent voor 250 gram. Oh, dat is fijn, zeg. Superfijn. Ja, heel fijn. Lidl voor iedereen die telt, Radio 2. Goedemorgen morgen. Jouw ja, goeiemorgen. Peter, Peter en Kim. VNT Radio 2.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 in the livery Time. I should have learned to play them drums. Look at that mama, She got it sticking in the cameraman. Oh, we can't have a wicked at song. And he's up there. What's that? Hawaiian noises. He's banging on like the bongos like a chimpanzee. Oh, that ain't working. That's the way you do it. do it. Get your money for nothing. Get your chicks free. We got to install microwave oven Custom kitchen delivery We got to move these refrigerators We got to move these color teeth play guitar MTV. Money for nothing, and your chicks for, free. Money for, nothing. Money for nothing. van de Dias Rates. En vorig jaar kropen ze langzaam naar de top 100 van jouw Radio 2, top 2000. Wanneer is die ook alweer? Eh wel, het is een Genk te doen allemaal, tussen kerst en nieuwjaar natuurlijk. Bij ons altijd Walter de Donder, goede vriend van Kabouter, Plop, burgemeester van Samson en Marie, en bezig aan een boek. Nu al je memoires, Walter. Uh, dat is veel gezegd. Uh, ik, ik was een beetje aangeport door een aantal mensen die mij zeiden waarom schrijf jij geen boek? Hmm. Je hebt toch een bijzonder leven geleid tot nu toe. Uh, een beetje in de politiek, een beetje in de media. Uh, en ik dacht, ja, waarom niet? En ik was beginnen schrijven, een beetje autobiografisch, maar al vlug vergelijkt het naar een... Uh, naar een tweede luik in dat boek over, over mijn idee, over de maatschappij, over de politiek, over, uh, over de gemeenschap waar wij in zitten, een aantal ideeën voor de toekomst, da daar gaat het ook een beetje over. Schrijf je bijvoorbeeld ook iets over de CD&V, want ja. Ja, wat schrijf je daar dan over? Ik Zijn ze schrijf over de CD&V dat die C dat bijvoorbeeld zou uit moeten of een andere invulling zou moeten krijgen. Ik kan me niet voorstellen dat jonge mensen vandaag de link nog leggen tussen een geloof en een partij. Dat is, dat is voorbij. Mm -hmm. Dat is voorbij gestreven. Waarom? Dat zou de C niet van, van Christelijk moeten zijn, maar de scène van Centrum moeten zijn. Want er is geen uitgesproken centrumpartij meer vandaag. Ja. Een, een, een duidelijke, rechtlijnige centrumpartij, dat zou er moeten zijn, dat zou de scène van Centrum moeten zijn, volgens mij. Wat? Dus dat soort van stellingen komen ook in dat boek aan. Ja, want onlangs was er dan de reïncarnatie van Jean-Luc de Hane. Ja. Wat vond je daarvan, van zo'n stuk? Ik vond dat niet zo geslaagd. Nee. Ik zou niet graag hebben dat ze dat van mij doen. Ik vond het ook niet zo goed gemaakt. CDV heeft zich daarmee wel een paar dagen in de media gevrongen, moet ik zeggen. Maar of dat dat veel stemmen gaat opleveren, daar twijfel ik een beetje aan. Ik vond het een beetje... kwam heel gekunsteld over. Die stem, die stem leek er niet echt helemaal op, vond ik... Ook het postuur van de hane, ik, ik, Nee, Ik uh -huh. vond het niet zo geslaagd. deze van jou moet ze het niet doen? Nee, nee, nee, nee, echt niet. Het is wel zo natuurlijk. Ja, nog even over politiek toch. Je bent burgemeester van Afliegen. Ja. Het wordt niet makkelijk voor de CDNV, dat weten we nu al. Kom jij nog op volgend jaar? Ja, ik heb de groep. Uh, ik noem dat de groep. Ik noem dat niet de partijafdeling. Ik noem dat de groep. We trekken dat ook een beetje open. Wij werken doorgaans samen met vooruit. En met een aantal. Ik noem dat betrokken burgers. Geen onafhankelijke, maar wij noemen dat betrokken burgers. Inafnieuw mensen die betrokken zijn met hun en die komen allemaal samen op één lijst. En ik heb aan hen gezegd: zet jullie eens op een avond apart. Ik kom niet deze keer en praat eens over mij een hele avond en zeg eens wat ik in de toekomst moet doen. Ja. Kom het mij dan daarna zeggen. En ik zal doen wat jullie mij vragen. Wat hebben ze gezegd? Blijf alsjeblieft burgemeester van Afliegen. Oké. Okay. Dus Tot... dan doe ik het. Jij wordt dus lijsttrekker ja, in Afriken sowieso. Ja. Er is wel geen opkomstplicht meer daar. Nee, dat is een. Uh, ik vind dat een van de slechtste maatregelen die we, uh, die we hebben genomen. Of die men heeft genomen. Ik vind door de opkomst niet af te schaffen, duw je de mensen weg van de maatschappij. Weg van de gemeenschap. We moeten beseffen dat we allemaal een beetje verantwoordelijkheid dragen. En dat we allemaal op een bepaald moment onze verantwoordelijkheid moeten nemen binnen bepaalde afspraken. We maken allemaal afspraken in. Mm -hmm. Hier op de radio maken we afspraken. Wie draait wanneer muziek? Wie moet wanneer praten? In ons gezin doen we dat, in een vereniging, op ons werk. We doen dat overal, alles aan elkaar van de afspraken. Ja. En ik vind, we moeten ons ook aan bepaalde afspraken houden. En als iedereen gedurende een beperkte periode zijn verantwoordelijkheid voor zijn gemeenschap zou nemen, hoe mooi zou de wereld dan niet zijn. Wanneer wil je stoppen? Ja. Uh, als men het mij vraagt om te stoppen of als ik uh, zelf voel dat het niet langer verantwoord is. Ik ga, ik ga mijn eindpunt proberen zelf te bepalen. Dat is iets wat moeilijk is in de politiek. Mm -hmm. Zelf je eindpunt bepalen. Ik heb dat in mijn hoofd. Ik ga dat nu niet zeggen. Ik zeg het tegen niemand, maar ik heb mijn eindpunt wel in mijn hoofd. Okay. En dan zal het tijd zijn om door te geven aan jonge mensen. Maar ik ga niet mijn leven lang slijten in de politiek. Dat ga ik niet doen. We zullen zien natuurlijk. Zeg, je bent hier nu toch, Walter de Donder, ja. ook wel burgemeester van Samson en Marie... Ja. Zou je het nog één ah, keer willen doen Ik dat voor je ons? Wat ging vragen. Nog één keer. Lieve mensen, kijk even mee in de app van Radio 2. Zet de tv op, want dit wordt een mooi moment. Uhum, uhum, uhum. Aan allen die met zichzelf kunnen lachen, proficiat. Aan allen die niet met zichzelf kunnen lachen, ook proficiat. <lacht> Dankjewel, Walter de Donder.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 ...van de vrachtwagenchauffeur aan het vieren op dit moment. Kan je ook kijken, maar ik kan je ook horen natuurlijk. Ik zit bij Benny in de cabine, of in de caban, zoals ze het daar noemen. <lacht> Benny heeft kartonnen rollen. Ja, fantastisch verhaal van die man. En een speciale dag. Maar vooral, Margot, waar zit je intussen? Wel, ondertussen zijn wij opnieuw onderweg van Deerlijk naar Wielsbeken ...met een vrachtwagen vol van die uh, kartonnen rollen, zoals je al zei. Maar ik vind het een zalige ochtend. En het allerleukste uh, aan in de vrachtwagen zitten, vind ik zelf... Ik heb het gevoel alsof ik al heel de ochtend naar het scherm zit te kijken. Je zit zo hoog boven alles uit. Die vooruit is gigantisch groot en je ziet de, de dag echt beginnen. Ik word daar oprecht gelukkig van. Benny, wat vind jij het allerleukste aan met de vrachtwagen rijden? Uh, vooral de vrije Ja, of we vooral kunnen naartoe rijden wat je wil. Ja, ja inderdaad. Ja. Dat is inderdaad heel plezant, kan ik mij voorstellen. Wat ik ook heb bijgeleerd vanochtend is, is hoeveel het kost om een tank van een vrachtwagen te vullen. Dat is echt dat is ongelooflijk. Dus in de vrachtwagen van Benny kan ongeveer 400 liter in. Hij moet dat één keer per week vol tanken voor 750 euro. Oh. Dat is oh. ongelooflijk. Wow. Gelukkig wel op de, op de kosten van de firma, uh, maar zwart. En wat ik ook heb bijgeleerd, uh, is ja, hoeveel respect ik heb voor uh, het beroep van vrachtwagenchauffeurs. Want het is niet simpel om u in uh, kleine straatjes te manoeuvreren. Zeker niet tijdens de drukke ochtendspits. Ik weet niet, uh, Benny, is er veel respect van de andere chauffeurs op de weg? Ja, dat mag je wel zijn. ja. ja? Oké, okay, dus geen agressieve gevallen in je... U, in u. Zeker niet. Zeker. Okay. Oef, en dat is heel goed. En ik zeg het, ja, ik kan het niet genoeg zeggen. Zwaai maar eens vandaag goed naar de vrachtwagenchauffeur. Steek u een duim op, toeter een keer, want het is hun feestdag vandaag. Ja, en zonder vrachtwagens zijn we nergens natuurlijk. Je moet, eens, je moet eens kijken, alles rond je in je huis heeft op een vrachtwagen alles. gelegen. Maar echt alles Waanzin. We zouden niks hebben. Al die pakjes die toekomen met deze dagen. Maar laten we nog even het beeld staan. Zie kan je zien waar Margot van de Regio zit. Met Benny in de vrachtwagen daar. Nu in de app van Radio 2. En live op VRT1. En er is maar één liedje. Dus ik denk dat er maar één liedje is. dat echt zo'n classic geworden is. over de vrachtwagenchauffeur. Dat is van Henk. Henk wie? Margot van de Regio Henk Wijngaard.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 met de vlam in de pijp, scheur ik door de Brennerpas. Met mijn 30 tonnen diesel, ver van huis, maar in mijn sas. Met de vlam in de pijp, Henk Wijngaard was zelf een trucker, als ik me niet vergis. En een dikke hit vooral natuurlijk. Het is nu, ja, een graad of tien, de zon is een beetje aan het opkomen. Maar, oh man, als je nu meekijkt naar Geert Balkaan in onze app in Andalusië. Goedemorgen, dag, Geert. Goedemorgen, Peter. Ja, Maya Maya. Ik denk dat je, je duim een beetje voor je geluid zit, want ik hoor je heel dof. Maar ik zie vooral de zon opkomen. Hoe warm is daar intussen geert? Uh, eh, uh, momenteel. Oh. En nu <lacht> je. Prachtig <bent> ja, <lacht> aan het dansen met je telefoon. Maar vooral Andalusië. En hoeveel, hoeveel graden wordt het dan nog vandaag? Uh, ja, ik uh, moet dat het toch een uh, 25 graden wordt vandaag Oh kijk, Heerlijk. geniet ervan, geniet ervan Ook van Benjamin, die is er zo meteen met Kickstarter Dus al je songs over Spanje en al de omringende landen Deel ze nu in de app van Radio 2 en geniet En trouwens, maak een vervolg op het liedje Van de plek waar we naartoe gaan de winterhefteling, daar ga jij misschien volgende week mee naar de winterhefteling. Alles te vinden. At de goede Morgen. Doen,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 Bezoek één van onze toonzalen. Alleen het beste is goed genoeg voor jou. En dan hebben we het niet enkel over onze toestellen, maar ook over persoonlijk advies en service. Kom dus langs bij jouw Mielecenter in Braschaat, Kasterlee of Rumst. Nu met vijf jaar garantie op heel wat toestellen. Kijk op Mielecenter.be Ziet u daar staan op de park and ride. Ik hè? Ja, jij. Heerster van stad. Oh, overdrijft. Wie komt daar aangereden? Uh, de tram? Uw privéchauffeur? De deuren gaan al open, sieren Om de, de mensen te laten uitstappen? Nee, nee, nee, nee. Ze vormen een eerhaag. Voor mij. Leven de koning. Leven de koning. Kom ook eens naar Antwerpen zonder stress. Download nu de Slim naar Antwerpen app en navigeer vlot naar de stad. Op 26 december barsten de Nekkerhalle in Mechelen uit haar voegen voor Jumping Mechelen Feest. Vanaf 9 uur s'avonds zijn er optredens van Swoop, Fabiola, Willy Sommers en de Romeo's. En daarna nodig DJ Dress je uit op de gigantische dansvloer voor het feest van het jaar. Jumping Mechelen Feest op dinsdag 26 december in de Nekkerhal. Tickets en het volledige programma via Jumpingkoppeltekenmechelen.com. Samen met Radio 2. Mechelen Jong Heren. Je bent er helemaal thuis. Met de vlam in de pijp, die hebben we daarnet al gehad. Die kan je dus niet meer aanvragen. Maar alle andere platen, bijvoorbeeld voor een vrachtwagenchauffeur, laat ze maar komen. Elke dag, tel voor weer.